Nieuws. Je was even niet goed van die 400 miljoen euro, Sherry. Ja, ik kreeg even een krop in de keel. Heel veel kroppen. Gisteren had Benzema 100 miljoen euro. Dat vonden we al veel. Dat vonden we al gigantisch. Nu is het 400. Maar hij heeft het dus niet gedaan. Hij gaat niet voetballen in Saudi-Arabië. Hij gaat in Amerika voetballen, waar de best uh, verdienende speler nu 7,5 miljoen krijgt. Oh, oh, oh. oh. oh. Zo bijna. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Als het maar over geld gaat. Dat gevoel zo. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen. Ja, het is vandaag donderdag 8 juni. Gisteren iets meegemaakt. Ik ben er nog. Ja, het is beter intussen. Ik ben, maar... ben benieuwd. Ja, dus ik had die papadag van mijn zoon, Lex, voormiddag. was heel fijn. de kleuterschool zijn we met de andere papa's samen met de kinderen gaan sporten en zo. Super geestig. Ja, dat was echt plezier. Ben je gaan sporten? ja het was een soort van ja er zat voetbal in onder andere oei oei ja, hadden we niks aan geen bal zo vond ik verschrikkelijk maar voor de rest was het wel superleuk hè, okay. met die kinderen spelen tot daar niks aan de hand nu op een bepaald moment euh, ik had een afspraak met mijn dochter om langs te komen op vaderdag hè, alles geregeld en zo afspraak uur afgesproken dat soort dingen nu wat blijkt dat ik al heel de tijd denk dat vaderdag volgende week zondag is op euh, ik denk 18 juni. Ah, nee. Het is nu zondag. Ja, ik had dat compleet verkeerd. Ja, maar ja, vertelde Er was het iemand van onze ploeg die zei van zeg, um, het is nu zondag vaderdag, kunnen we daar iets mee doen? Ik nee, van nu zondag, het is toch volgende week zondag? En je gaat je nu toch aanpassen zo? Ja, je ja, ja Ja, het is, het is met ah. heel organisatie en terugkomen van iets en zo. Dat soort dingen, ja. Ja, maar ja, dat is je eigen schuld, hè. Hebben we dat nog nooit gehad dat jij uh, een compleet verkeerde datum had? Dat je dacht van... Damn. Ja, maar dat is een heel vervelend verhaal. Ja. Ah, oh, ik dus. hou van een heel vervelend <laughs> verhaal. Dus ik weet, uh, mijn man zijn verjaardag, exact, op 16 maart. En um, ja... Ik denk twee jaar geleden of zo, zei ik bijvoorbeeld op zaterdag... Ah, volgende week, eh, vrijdag, is mijn man mijn jarig. Ik zeg dat ook tegen hem. Ah, vrijdag, ben jij jarig? Wil je iets speciaal doen? En hij zegt, ja, ja, ja. Uh, goed, goed. Ik bel naar zijn beste vriend en je kunt hem niet verrassen. Dus ik praat maar heel een tijd over die vrijdag en de week gaat voorbij. Lalalala. Maar op donderdag ben ik... Ik was toen in mijn supermarkt en ik kijk oh nee. naar de kalender en ik denk zo... Nee, het was donderdag. Het is vandaag de 16e. Maar dat zat gewoon zo in mijn hoofd. En ik... Kijk. En dus ja. En hij was echt boos. Want ik had dan morgens ook niet gelukkige verjaardag gezegd. Normaal doen wij ballonnen ja, ja, ja, ja, en een heel ja. ding. Maar in plaats van dat ook even te zeggen. nee. Kijk bij deze. Heel vervelend. Vriesen uh, is menselijk. Zullen we Het zal houden? mij nooit meer overkomen. Maar <laughs> één ding zijn we zeker: het is vandaag donderdag. Het is 6 over 6. En jij bent wakker, lieve luisteraar. Maar hoe wakker, deel dat even in de app van Radio 2. Gestoken? Nee, niet dat ik nee. weet, maar misschien per ongeluk. Ja, er was iemand die aan het kijken was op de app en die zag dat wij een tong hadden uitgestoken. Dat was nee. niet bij ons. Nee. Goedemorgen, Hajo. Hey, goedemorgen. Het is niet alleen een brand in maas het, nee, het is ook een brand ja, in Ledenberg. Uh, ja, dus een brand in Ledenberg, weet weten niet precies uh, waar. Maar in elk geval, de politie vraagt wel aan inwoners om ramen en deuren gesloten te houden. Verder zijn er ook al wat vertragingen naar Antwerpen. Nou ja, eentje op de E313 vanaf Frans, een klein beetje. En op de E34, vanuit Knokke moet je dan weer opletten voor een ongeval op de Afrit in Waaslandhaven Oost. En uh, hey, doe maar, doe maar. Oh, sorry, ja, nee, en om de E40 van Aken naar Luik sta je wel al een half uur in de file van Barchon tot herstel. Ik eens even de drums aanchecken. Ja, het dan. Aan. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. 13 over 6. Ja, het is uh, toch een beetje een, een hete donderdag. 8 uur dat je hoort op Radio 2. Dat ze echt wel met brandgevaar zitten intussen. Ja, het is al wekenlang droog. Er valt geen regen. En dus in natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg geldt nu code oranje. Je mag daar... Wel gaan nog gaan wandelen, maar zeker geen roken, niet roken, geen vuur maken en geen afval achterlaten. Geen Zottenbol, Veel zon, meer naar de Ardennen. Op kan het misschien onweren, maar in Vlaanderen blijft het vooral droog. Gisteren was er ergens een, een regendruppel. Bij ons. Ja? ja. Heel kort, maar echt zo. Mijn auto werd een beetje nat, nattig. Of je begon te, begon te zweten, kan ook. Het was, het, was, het was echt een paar druppels. Ik heb geen druppel gezien. Heel bizar. Maar een beetje wind, dus aan de zee zal het weer koeler zijn. Maar vooral niet vergeten, nu zondag is het Vaderdag. Er is iemand die nog laat weten, ja, in Amerika is het volgende week ook Vaderdag. En ah, Nederland ook. Jij zal nog op Amerikaanse tijd gestaan hebben. Eh, wel, maar ook in Nederland is het waarschijnlijk gegoogeld vader En dan zo, oh ja, yeah, pute, dat. Dus ik wou het er zeker in zetten. Ja, ja. Zo, het, is, uh, het is een ding allemaal. Het is, het is allemaal... gebeurd. Het is gebeurd allemaal. Ja, goedemorgen. Um, en die scholaart is er zeker van dat het zondag vaderkunstdag is. Want onze kinderen uh, komen met de kleinkindjes prachtig weer. Dus de fietsjes voor onze drie zevenjarige kleinkindjes staan klaar. Fantastisch. Oh. Ik dacht nu frietjes of fietsjes. Het zijn fietsjes. Wel denk ik. Ja, fietsjes. Dat is ook. Maar, ah, oh, met frietjes. Wat een goede combinatie. Niet tegelijkertijd, hè. Mag je niet doen. Dat is gevaarlijk, hè. Om, hè? te en stikken en dan moet je heimliegen En dan, ah, oh, heel dat feestje naar de boom. Ligt ook zwaar op de maag en dat soort dingen. Niet goed. Aha, kun je manoeuvre Ik heb nog nooit moeten toepassen, maar... Ik zou het wel eens willen proberen. Moet wow. ik het eens doen bij jou? Wow, het is gelijk dat ik het gehad heb. Het is, het is okay. <laughs> Beschrijf eens, wat is een Heimlich-manoeuvre? Ja, dus als er een stukje eten vastzit in je luchtpijp en dan uh, is er iemand aan het stikken, maar geen probleem, dan kom ik eraan, of schema. Hè, we hebben het er deze week nog over gehad. Jij ook? En dan, uh, ja. Ja, een collega van, een, uh, van de nieuwsdienst heeft dat eens meegemaakt op het werk. Er was een stukje chocola aan het eten, is dan in haar luchtpijp uh, geschoten en gelukkig was er iemand in de buurt die de Heimlich-greep wel kon. Allee joh. Die heeft dan haar leven gered Allee, en toen is Martin Tangen met pensioen gegaan. Fantastisch is dat eronder. Ja. Like a virgin, ja, een goed verhaal hoor. 250.000 euro. Hoe kun je 250.000 euro schadevergoeding krijgen? Um, door, ja, sorry, niet meer klaar te komen. We moeten het erover hebben over twee minuten. Vaderdag. Vergeet je papa vaker of papi niet te verrassen. Ontdek al onze cadeau-ideeën bij Krevel en op krevel.be. Krevel, .be. leef beter. Wat zijn de Mooie weerpromos? Wel, vanaf nu vrijdag 25% korting op onze mergaise, mix en kippenbrazade op Oosterse wijze. Mooi weer. Met ons barbecuevlees maak je meteen de juiste sfeer. Aldi, altijd slim. Profiteer van kortingen tot min 50% bij aankoop van twee of meer artikelen tijdens de combi-days bij INO. Geniet ervan in onze winkels en op INO.be. Van 7 tot en met 30 juni. Voorwaarden in de winkels en op INO.be. INO, for you. Zoek je nog een cadeautje voor je papa of vake of papi? Bestel voor 22 uur op grevel.be. Wij leveren je cadeau de volgende dag bij je thuis. Grevel, leef beter. Goedemorgen, morgen. Het natuurlijk wel een prachtige mooie donderdagochtend. De zon is aan het opkomen. Probeer daar een beetje van te genieten. En dan denk je gewoon lekker aan vakantie. Moeten we het even over hebben. En wat nemen jullie mee op vakantie? Qua koffers? Vijftien koffers. Veel ja. Elke dag drie outfits. Nee, ik neem altijd veel te veel mee. Altijd. Mijn man is daar altijd boos over. Je doet dat toch niet altijd aan. Ik neem gewoon een short mee en een t-shirt en ik heb genoeg. En dan denk ik altijd: ja, nee. Wel nee. dus nu dat ik wel iets zou nodig hebben. Stel dat het dan toch voilà. euh, begint te sneeuwen in Griekenland. Voilà. Maar je weet het nooit. Het kan gebeuren. Nu, het, het gaat over, uh, over trollies. Als je zo'n rolkoffer kiest, denk even na, want ja, daar, zijn, daar zijn problemen mee, vooral in Brugge. Wat is er aan de hand, Schema? Ja, ze zijn die trollies daar kotsbeu. Ze spreken zelfs van terreur. Dus uh, dat komt omdat toeristen die met een rolkoffer s morgens vroeg of s'avonds laat over de rollen. Ja, dat zorgt voor heel veel geluidsoverlast bij mensen die daar in de buurt wonen. En het is vooral een probleem in één straat want dat is de kortste weg van het station waar de toeristen aankomen naar ja. het centrum en uh, de stad heeft nu beslist om daar borden te zetten die toeristen omleiden, zodat ze dus niet met hun rolkoffer door die straat lopen ja. maar toch blijven ze het doen en Brugge is trouwens ook niet de enige stad die geen fan is van de trolley's want ook in Amsterdam zijn ze die heel beu en in Dubrovnik in Kroatië gaan ze zelfs nog verder ze hebben daar sinds deze week een verbod op de rolkoffer mensen die komen op de luchthaven die moeten vanaf november hun trolley dan ergens anders gaan afgeven en dan uh, wordt de koffer naar je hotel gebracht en je moet daar Wat? nog voor betalen dat is, uh, ja, maakt dat alleen maar ingewikkelder zou er nu echt een systeem zijn met uh, ja, zachte wieletjes ofzo ja, die had ook vooral aan de wegen ligt Want bijvoorbeeld in de luchthaven zelf hoor je dat toch niet zo. Om de ja, ja tegels, de ondergrond. Ja. Maar eenmaal buiten, ja dat is dat zijn de, ruggen, de kasseien. De historische kasseien natuurlijk. Een rugzak. Sorry. Ja, maar... Je krijgt echt niet alles in een rugzak. Ja, zo'n grote, hè. <lacht> zo'n trekzak. <lacht> voor, hey. zo, ja. zo voor en achter. Oei, er is iemand geweldig veel vijand aan het maken. Maar dat is geen probleem, dat mag. Dat is geen probleem. We moeten het even hebben over uh, iets heel bijzonders. Dit is echt een bijzonder verhaal, staat vandaag in de krant. Een vrouw van 62 krijgt 250.000 euro, kwart miljoen euro, omdat ze geen orgasme meer kan krijgen. Dat zegt ze toch. Schema, wat is er aan het gebeuren? Die vrouw heeft twintig jaar geleden een ernstig motorongeluk gehad in Nijvel. Er waren toen wegenwerken. En er was dan een hoogteverschil in het wegdek. En dan vloog die vrouw van haar motor. Uh -huh. Ze had een hersenschudding, maar ook nog een, een probleem in haar lies waardoor ze 47 hechtingen kreeg. Oh. En zegt ze, daardoor kon ik niet meer klaarkomen. Later heeft haar man haar verlaten, daardoor, zegt ze. En uh, het Waalsgewest en een bedrijf van verkeersborden, die moeten nu een schadevergoeding betalen van 12.500 euro, omdat de signalisatie aan die wegenwerken niet goed was, waardoor ze dus eens, uh, een ongeluk heeft gehad. Ja. Daarnaast komt er ook nog de ziekenhuiskosten bij, de herstellingskosten voor haar motor, de interesse, omdat dat al 20 jaar geleden gebeurd is. En dan komt het dus op dat bedrag van 250.000. Dus was, dat, uh, was die relatie blijven bestaan, dan had ze dat nooit geëist waarschijnlijk. Natuurlijk wel, want het is nog altijd een signalisatiefout. Ja, maar dat snap ik. dat de rechter niet per se mee is gegaan in dat verhaal over dat klaarkomen. Zij spreekt daar wel over dat dat ook een mensenrecht is, hè, seksuele rechten, mm -hmm. maar in dit geval gaat het puur over ze hebben een fout gemaakt. Daarvoor betaalt ze dus die schadevergoeding van... Maar 12.500 euro. Mm -hmm. Maar daarnaast komen natuurlijk wel gewoon alle andere kosten die ze heeft. Het ziekenhuis en, en ja. de motor. Ja. Dus zij toch... linkt natuurlijk wel het emotionele daaraan. Maar oh ja, dat is toch een precedent zoiets? Als het effectief in het arrest staat, ik heb het niet gelezen, maar als het effectief daarin staat dat de rechter zegt, ja, het is ook inderdaad een mensenrecht mm -hmm. en dus kan... daarom mede die schadevergoeding, dan is dat wel een precedent. Wat een verhaal, het klinkt zo Amerikaans. In Amerika dan, dan klagen ze voor alles aan. Ja, dan zou daar ja. nog een nul achter staan. Hè? Ja, ook dat zo. Ja. Daar heb je heel hoge schadevergoedingen toch? Daar lopen advocaten echt achter de ambulances, dus blijkbaar. om die dan te gaan. Hé, hey, ik kan je helpen om een schadevergoeding op te nemen. Nee. Ja, ja, zover gaat het. Oké, okay, kijk, bij deze weer iets bijgeleerd. Wat bijzondere verhalen. Stel dat je er ook eentje hebt, je mag ze altijd deel in de app van Radio. 2. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2 Hallo, ik ben Koen Krukken. Samen met Dualiba, Dance the Night. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt, Eert Schema morgen in Antwerpen en Limburg is het nu zo droog in de natuurgebieden dat er veel risico is op een brand. Daarom geldt daar vanaf vandaag code oranje voor brandgevaar. Je mag er niet roken en geen vuur maken. En Lionel Messi gaat voetballen bij Inter Miami in Amerika. Hij gaat dus niet terug naar zijn oude club Barcelona en ook niet naar saoedi arabië waar ze hem 400 miljoen euro per jaar beloofden. 1 over half 7... Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marje. Vanaf vandaag geldt dus code oranje in de natuurgebieden in de hele provincie Antwerpen. Dat wil inderdaad zeggen dat er verhoogd brandgevaar is. Het is al lang erg droog en de komende dagen wordt heel warm weer voorspeld. Bovendien staat er een stevige noordoostenwind, waardoor de natuur en de planten nog verder uitdrogen. Met code oranje wordt wandelaars gevraagd om zeker niet te roken of vuur te maken en ook geen afval achter te laten. En de hulpdiensten zijn Extra alert. Dat zegt Jeroen de Nagel van Natuur en Bos. De brandweer is extra waakzaam. Als een natuurbrand zou uitbreken, dan zal de brandweer automatisch op een aangepaste versterkt uitdrukken. Men is ook constant in overleg met de brandweer voor het al dan niet bemannen van de brandtorens. Maar dat is afhankelijk van de risico-evaluatie die we samen met de brandweerdiensten maken. Een van de slachtoffers van de grote appartementsbrand in Deurne vorige week is overleden. Dat meldt het Antwerpse Parket. Bij een brand in een centrum voor begeleid wonen in de buurt van het Boelaarpark raakten toen vier mensen zwaargewond. De overleden man was één van hen. Oppositiepartij Vooruit klaagt aan dat 66 bewoners van een woonzorgcentrum in Geel geen goede zorg krijgen. Het gaat om het woonzorgcentrum Klein Veldekes. Dat geraakt al drie jaar moeilijk uit de kosten en staat sinds kort ook onder verhoogd toezicht. Met alle gevolgen van dien, zegt Hannas Anaf, Vlaams parlementslid voor Vooruit. Het loopt echt op alle vlakken mis. Het gaat dan bijvoorbeeld over medicatieveiligheid. Dat blijkt niet in orde te zijn. Er zijn tekorten aan personeel. Er zijn uh, veiligheids die niet juist zitten. Dus wij vragen echt aan minister Krevits om ervoor te zorgen dat dit soort wantoestanden, dit soort misbruik van overheidsmiddelen ook, van zorgmiddelen, dat daar tegenop getreden wordt. En dat dat in de toekomst niet meer mogelijk is. En in Willebroek, in natuurgebied de Biezenweide, heeft een bever een hond gebeten die in zijn territorium kwam. Het baasje liet haar hond vrij zwemmen in de natuur en dat verboden. Toen de hond in het water naar de bever begon te blaffen, beet die de hond was, dat was schrikken, vertelt eigenares Stefanie. Ik was eigenlijk even perplex. Ja, daarna ben ik gewoon op de hond beginnen ropen, ik kwam hij direct af, maar natuurlijk, je zag dat er kwam heel veel bloed af die hond. Dus ja, het is natuurlijk wel een shock. Ik had ook nog nooit zoiets gezien, nog nooit zoiets meegemaakt. En ik was mij ook niet bewust van het gevaar daar. Ik weet dat er wonen zijn waar de hond niet mag komen. En die vermijd ik dan ook bewust. Maar ja, je staat niet veel um, dat zoiets kan gebeuren. Hè. En als dat dan gebeurt, ja, dat is wel enorm verschrikkelijk natuurlijk. In natuurgebieden moeten honden dus altijd aan de leiband, tenzij anders aangegeven. Zonnig vandaag bij 25 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken. Vanavond en vannacht kan er zelfs een bui vallen. Het blijft dan 16 graden. Morgen wordt het nog wat warmer tot 29 graden. Opnieuw zonnig met wolken. Zaterdag klimt het kwik zelfs tot 30 graden. En meer nieuws in de app van VT News. Ja, is 30 graden van het weekend en op dit moment redelijk rustig of niet, hajo? Uh, het begint toch op gang te komen, hoor, of eerder dus stil te vallen. Maar uh, eerst nog even waarschuwen voor een brand, ook in Ledenberg bij Gent. De politie vraagt aan inwoners om uh, ramen en deuren gesloten te houden. Op de E314 dan, naar Nederland, daar is even voor de grens bij Maasmechelen een ongeval gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Uh, dan naar Antwerpen valt het stil bij Beervelden op de E17, uh, want daar ligt een obstakel op de rechterrijstrook. Op de E34 vanuit Knokken moet je opletten voor een ongeval, zie ik op de Afrit in Waaslandhaven Oost. En dan gaat het al langzaam ook op de E34 vanuit Turnhout, vanaf Oelegem. En op de E313 een kwartier file vanaf Herentals-West. De Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het 10 minuten langzamer, van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan kijken we even naar Brussel, daar zien we de eerste files van zo'n 10 minuten. Dat is op de E40 vanaf Afligem. En op de E314 tussen Tielt, Wingen en Aarschot. En dan tot slot uh, op de E40 van Aken naar luik, al dikke problemen door, ja, we weten eigenlijk niet waarom, maar in elk geval je staat meer dan een half uur in de file van bachon tot herstel. Mannekes, Bombay. van het weekend gaan we verven, verven, verven. Ik denk van niet. Waarom niet? We hebben geen verven verven verven. Maar jammer wel. En wie gaat dat betalen? Ze geven morgen wel 30% korting op alle verf. Hé? Wij gaan dat betalen. En morgenavond zijn ze open. Dan gaan we morgenavond. En kunnen we heel het weekend? Verven, verven, verven. verven. Van morgen tot en met zondag heeft Gamma 30% korting op alle verf. En morgen zijn ze open tot 20 uur. Actievoorwaarden op gamma.be geldig in de winkel en de webshop. Met een keuken van de keukenbouwer ben je er klaar voor. Geniet deze maand van 30% korting op meubilair, toestellen en sanitair. De keukenbouwer. Leven koken genieten. De lijn presenteert de onderonzene van voorhoofd voor En dat zijn wij Frans. Ah ja Frans, ik heb een klein paniekje. Hm? Weet hem maar wanneer dat zijn busjes zal zijn Frans.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 beleef meer zomer bij centerparks. Kijk op centerparks.be. Goedemorgen, morgen. goedemorgen. morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. snel weten. Ja, maar ja, kijk en luister even mee in de app van Radio 2, want uh, daar staat ze uh, met, het één, ja, het altijd één ooglapje heeft te maken met een vloeibaar ontstopper die gemorst is in haar, in haar oog. Ja, wanneer gaat, die, gaat het lapje eraf, Margot? Morgen, morgen. Ik kan oh. niet wachten tot morgen. <laughs> oké, okay, en, en dan is het allemaal oké? Okay. Je voelt je beter ook? Uh, ja, als, ja, ik heb gewoon hoofdpijn van alles met één oog te doen, maar mijn oog op zich doet geen pijn meer. Okay. En Morgen mag die plakker er normaal gezien gewoon af en zou ik op controle moeten uh, bij een oogarts. Ja? Maar ik ben al heel de week naar uh, oogartsen in uh, Groot Endermonde, Groot Aal staan het bellen en die pakken pas patiënten aan vanaf 2024. Ah oh ja, we hebben nog ergens ja. een gaatje in mei, dus uh, ja, ik weet niet goed wat ik moet doen. Uh, ja. En wel, op dat, vlak, dat is de situatie. Eh, op dat vlak heb ik er echt geen goed oog in, want uh, dat is inderdaad een probleem, <laughs> sorry. Ah, goed, ja. Maar het is effectief, er zijn wachtlijsten ah. bij, bij oogartsen, tandartsen, overal, dit is toch ongelooflijk. Maar dan moet jij gewoon naar spoed gaan waarschijnlijk, wat ga je doen? Uh, ja, ik weet echt niet wat ik ga doen, want ik vind dat niet iets om mee naar spoed te gaan, want dat is gewoon een gewone controle. En ja. er zijn mensen die echt hulp nodig hebben, dus uh, ik ga nog eens horen bij mijn... Huisarts misschien kan die mij helpen. Kan, kan je niet de oogarts die jou heeft behandeld op spoed uh, bellen of mailen? Uh, ik, ik, in, misschien, maar dat was niet echt een oogarts, dat was een spoedarts. Ha. Ja, die ja die dat zijn spoedarten. je hebt al veel dingen geprobeerd. Crazy, die ja. kunnen ook alles, hè? Vind ik fantastisch. Maar um, we houden het allemaal in de gaten. Margot van de Regio. Helemaal in het oog. Ja, dat, dat heb jij nu gezegd. De zon, vind, iedereen vindt het geweldig, maar er zijn ook mensen die daar heel hard last van hebben. En jij gaat als Margot van de Regio helpen. Wat gaat er precies gebeuren straks? Ja, die mensen, dat zijn de buitenwerkers, dus mensen, tuinmannen, dakwerkers enzovoort. Uh, het wordt heel warmer, het gaat nog warmer worden, dus het is heel belangrijk dat die mensen zich heel goed insmeren, want wat blijkt nu, dat buitenwerkers één op uh, drie keer meer kans hebben om huidkanker te krijgen. Dus ja. dat is echt een hallucinant cijfer, vind ik. Uh, er zijn heel veel bedrijven die voor hun werknemers een hitteplan voorzien en ik ga mee met dakwerkers in Leuven vandaag. Uh, die, hun hitteplan wordt normaal gezien pas opgestart vanaf 30 graden, maar het is dus toch al sinds 7 juni uh, van kracht, omdat het op een dak dus blijkbaar 10, eh, tot 10 graden warmer is. Dus daar is het al 30 graden. Oh. Ja. Um, en ik ga mee het dak op, tenminste als ik erop geraak met mijn één oog. En dan ga ik jullie straks leuven vanuit de hoogte tonen. Voorzichtig. Hè? Ja, oh. Zoveel meer kans op huidkanker. Dus smeren, smeren, smeren. We moeten het nog over een ander ja, medisch probleem hebben. Een maagverkleining. Hoe ja. is dat nu exact? Je doet dat niet zomaar. Daarom komt acteur Dominique van Malder er vanmorgen over praten. Die heeft zich laten volgen voor het tv-programma Patiënt Dompie, dat is zijn bijnaam, Dompie, op Play 4. Dus vraag, hoe zijn jouw ervaringen met maagverkleiningen? Deel ze nu al even in de app van Radio 2. We gaan daar straks over praten. Pittig, hè? een derde schiet er van over aan je maag of zo. Maar van, van hem ook denk ik. Ik denk dat je gaat schrikken. Die is echt de helft van wat hij was. Hè? Misschien is het gewoon een ander mens. Ja, foto's zijn indrukwekkend. Er was nog iemand die dat twintig jaar geleden gedaan heeft en die erover praat met hem trouwens in een podcast. Zo'n gastric bypass. Dat is deze vrouw. Ze heeft een nieuwe zomersingel. Margriet Hermans.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 zomer vol met zonne, zonne, zonne, zonne Een zomer vol met zonne, in zonnen, zon, zon. zomer vol met zonnen, zonnen, zon, zonne, zonne, zonne, zonnen, zon,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 Show me, show me, De regio die heeft een oogprobleem, ja, vloeibare ontstopper erin. En die moet eigenlijk drehen naar een oogarts om zich genezen te laten verklaren. Maar ze vindt er geen. Nee, nog een paar suggesties mensen, binnen. mensen. Ja, mensen willen weer helpen. Hilde Dager zegt de oogkliniek in Aals, die behandelen dat misschien wel meteen. Mij hebben ze meteen geholpen toen mijn netvlies scheurde. Kijk of kan Radio 2 niet voor een oogarts zorgen als er iemand aan het luisteren is? Deel je hulp op Radio 2. Dit is Lionel Richie. Goedemorgen.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 desire meinen sense is pure fire Thea back to the 90 s een lievelingssong van jou. Ja, dat is een van mijn lievelingsnummers. Zit ook in de 30er Ah ja, dat is wel een beetje een thema-song ook. Lekkere gale en feet van design Het is drie voor 7. De Subito Twist Edition en met tot 100.000 euro. Subito. Happy Go Lucky. Zeg Aldi, wat zijn de mooie weerpromo's? Wel, vanaf nu vrijdag 25% korting op onze merguez, chocolatamix en kippenbrazade op Oosterse wijze. Mooi weer? Met ons barbecuevlees maak je meteen de juiste sfeer. Aldi, altijd slim. Bij Ego vind je een groot aantal opberg- en dressingoplossingen op maat met de mooiste afwerkingen. Met een keuze voor Ego zit je altijd goed. La, la, la. Bestel nu je opbergoplossing op maat met een korting van 25%. Ook dat verandert het leven. Ego, door de consument verkozen tot beste keukenmerk van 2023. Subito, dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy, go, lucky, yes!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 Bekijk de dagdeal in de app van Bol.com, de winkel van zomerspetters. Ja, fans van Bruce Springsteen, ik heb enorm goed nieuws voor jou. Zeker als je geen kaart hebt voor zijn concert in Werchter. Ja, ja, goedemorgen. Het is 7 uur, het Nieuws, Schema Sennissar. Goedemorgen, scholen worden verplicht om hun gebouwen te laten gebruiken door lokale verenigingen. En vanaf vandaag geldt code oranje in natuurgebieden in Limburg en Antwerpen. De Vlaamse regering gaat scholen verplichten om hun gebouwen open te stellen voor lokale verenigingen zoals sportclubs of jeugdbewegingen. Scholen die dat niet doen, zouden geen subsidies voor infrastructuurwerken meer krijgen. Lieve Boefe van het katholiek onderwijs vindt dat te ver gaan. Het is een goede zaak dat scholen hun infrastructuur openstellen voor de bredere gemeenschap, maar infrastructuurmiddelen automatisch koppelen aan die verplichte openstelling. Dat is voor ons een brug te ver. Als er geen begeleidende maatregelen komen. Het fiscaal statuut is niet duidelijk, maar vooral, er zijn ook geen maatregelen voor logistieke ondersteuning. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de directeur en zijn team verantwoordelijk is bij die openstelling, bijvoorbeeld voor sleutelbeheer, voor het onderhoud enzovoort. Maar nee. Werknemers van het UZ Gent, die op minder dan drie kilometer van het werk wonen, mogen niet meer met de auto komen. Ze mogen alleen nog te voet met de fiets of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis gaan. Zo komen er meer parkeerplaatsen vrij voor patiënten, zegt Stijn van Dalen van het UZ Gent. Het algemene opzet is dat wij al jaren met een parkeerprobleem kampen hier op de campus en dat we het heel belangrijk vinden om de parkeerplaatsen zoveel mogelijk vrij te houden voor de patiënten en de bezoekers. Het bezorgt ook wat stress een ziekenhuisbezoek, dus vinden we vinden het belangrijk om onze parkeerplaatsen Zoveel mogelijk voor hen te vrijwaren. En daarom vragen we ook een inspanning van onze personeelsleden om zoveel mogelijk op een duurzame manier naar hier te komen. De nieuwe regeling geldt niet voor wie in shiften werkt in het UZ-Gent. In Antwerpen en Limburg is het bijzonder droog in de natuurgebieden. en is er ook meer en meer risico op een brand. Daarom geldt in die natuurgebieden vanaf vandaag code oranje voor brandgevaar. Dat betekent dat als je gaat wandelen in natuurgebieden. dat je dan zeker niet mag roken of vuur mag maken. en laat ook zeker geen afval achter. In de andere provincies blijft het voorlopig nog code geel. Dat zegt Jeroen de Nagel van Natuur en Bos. De drie andere provincies blijven geel omdat je daar met een heel andere vegetatie- en bodemengestaaltheid zit. maar ik sluit niet uit dat week ook die code bijgesteld wordt naar oranje. We zien dat de Strootse laag alsmaar verder uitroogt. en we denken ook dat daar ook in die andere provincies volgende week wel eens code oranje van kracht kan zijn. In Maaseik in Limburg is er gisteravond brand uitgebroken in een middelbare school. De brandweer is daar nog altijd aan het nablussen. De zware brand begon op de houtafdeling van de school. Er zijn gelukkig geen slachtoffers, maar er is wel heel veel schade. Het internaat werd uit voorzorg ook ontruimd, zegt de burgemeester van Maaseik, Johan Tollonaren. Dat moest niet van de veiligheidsdiensten, maar de directie heeft dat zelf beslist. Dat door de rook er ook brandalarmen zo afgingen. En er ook wel wat zorgen en wat paniek was bij de aanwezige leerlingen. Ik denk dat men een zeventigtal leerlingen dan heeft gevraagd om naar huis te gaan of opgehaald te worden. En de school zal niet actief zijn vandaag, omdat natuurlijk heel wat stroom- en ja, internettoestanden en zo geraakt zijn. In Oostenrijk zijn 33 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand in een treintunnel. Ze zaten allemaal op een nachttrein. Toen die trein in een tunnel in Tirol reed, begon er een brand aan de bovenleiding. Door de rook was het niet makkelijk om de passagiers uit de trein te halen. 33 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is er erg aan toe. In het basketbal spelen Oostende en Leiden de finale van de B-Next League. Dat is de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie. Belgisch kampioen Oostende won de terugmatch van de halve finales van Limburg United. Leiden is de kampioen van Nederland en klopt de Charleroi. Wie het eerst twee keer wint is de B-Next kampioen. En Leiden won vorig jaar al. De Engelse voetbalclub West Ham heeft de finale van de Conference League gewonnen. West Ham versloeg Fiorentina uit Italië met 1-2. Zaterdag is er de finale van de Champions League. En dan weten we welke rode duivel de belangrijkste Europese beker de lucht mag insteken. Romelu Lukaku van Inter Milaan of Kevin De Bruyne van Manchester City. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Willebroek in natuurgebied de Biezenweide heeft een bever een hond gebeten die in zijn territorium kwam. Het baasje liet haar hond vrij zwemmen in de natuur en dat is verboden. En de partij vooruit klaagt aan dat 66 bewoners van een woonzorgcentrum in geel geen goede zorg krijgen. Het woonzorgcentrum staat onder verhoogd toezicht en kampt met financiële problemen. Zonnig weer bij 25 graden en meer nieuws uit je buurt in de app van Vreerde Nieuws. Goedemorgen. Ja, ik word vrolijk als ik jou hoor, keren. Ah, ik ook, als ik jou hoor ook. Kom op, Kijk, hier, ja. E314 naar Nederland. Daar moet je even voor de grens bij Maasmechelen uh, opletten voor een ongeval. Inderdaad, de linkerrijstrook is daar dicht. Verder zijn er al vertragingen naar Antwerpen natuurlijk, maar die vallen op zich nog wel mee. Maximum 10 minuten zien we vanaf Kruijweken, bijvoorbeeld op de E17, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpstelling richting Gent, daar gaat het zo'n 10 uh, minuten langzamer van Borgeren tot aan de Kennedy-tunnel. En dan even kijken naar Brussel, daar hebben we vertraging van maximaal een kwartier. Op de E40 bijvoorbeeld vanaf Aalst, op de E314 tussen Bekkevoort en Holsbeek en op de E429 bij Halle. De bindering rond Brussel dat is 10 uh, minuten geduld, oefenen op het stuk tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan uh, wel dikke problemen op de E40 van Aken naar Luik. We hebben geen flauw idee waarom, maar in elk geval je staat daar bijna 1 uur in de file vanaf Herve tot Hetstal. Nou, als er op dit moment vrachtwagenchauffeurs of andere mensen aan het luisteren zijn in die buurt daar, E40 van Aken naar Luik. Bijna een uur in de file van herve tot herstal. Misschien is dat gewoon kermis hè, man. Misschien, laat, laat het ons weten wie oh, dat hebt. Misschien. Of zijn? Ah, ja. kermis, keddergoestingen. in. Ja? Sinks voor zijn weg? In Antwerpen. Hè. Ik ben al geweest, hè? En? Ja, heel leuk. Ja? Ja, maar geen smuitebol eten voordat je in de octopus gaat. <lacht> <lacht> <lacht> Goeie tips hier. Kleine tip, kleine tip. Zes over zeven. Het wordt een mooie, mooie donderdag hoor. Voor de fans van Bruce Springsteen al helemaal. En voor die van Coldplay... Goedemorgen, morgen. Ja. Peter en Kimba.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 the world is Ja, dat is een Waterfall van Coldplay. Het is 10 over 7. Goedemorgen hoor. De zon is op. Het wordt een mooie mooie donderdag. Hey, hey, hey, goedemorgen morgen. Je donderdag begint. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het wel allemaal heel warm aan het worden is en dat er misschien ook gewoon los brand zou kunnen uitbreken in de, ja, die natuurgebieden. Opletten dus. Maar ik snap de, de monkey doodles, sorry voor het woord, ook niet, die dan gaan roken in zo'n natuurgebied en dan de sigaret weggooien. Het lijkt inderdaad heel normaal dat je niet rookt in een natuurgebied en ook geen vuur gaat maken. Geen barbecue. Zeker niet Als het warm is, inderdaad. Maar toch zien ze dat heel vaak gebeuren, elk jaar opnieuw. En het is ook heel vaak dat die branden net uitbreken door een smeulende sigaret, bijvoorbeeld. Ja. ja, Dus En ook niet vergeten, nu zondag is het vaderdag. En een maagverkleining, daar gaan we over spreken vanmorgen. Er zijn nou een paar mensen die een getuigenis hebben doorgeappt. Blijf dat doen. Rond, ja, over een dikke vuurtje komt. Patiënt Dompie erover praten. Het moment dat je dat doet, dat, dat is toch niet over een nacht zoiets? Nee, ik denk dat, dat een heel zware beslissing is, want het is toch wel een zwaardere operatie dan sommige mensen denken. Het ja. is, uh, ja, heeft toch wel een grote impact op je leven. Hij Heeft een intense, intense reden dat ga je straks horen zien. We moeten even naar het ziekenhuis. Alleen we moeten niet naar het ziekenhuis, maar in het UZ in Gent. Ja, het ook dat bijzondere plan dus werknemers die op minder dan drie kilometer van het ziekenhuis wonen, die mogen niet meer met de auto naar het werk komen, maar gewoon niet meer. Ze willen dat er meer parkeerplaatsen vrijkomen voor patiënten, want nu is het zo dat die heel lang moeten zoeken naar een parkeerplaats. En er zijn ook nog de komende jaren werken in het ziekenhuis, waardoor er tijdelijk minder parkeerplaatsen zullen zijn. En dus hebben ze beslist dat iedereen die op minder dan drie kilometer van het werk woont, dat die dus verplicht met de fiets of het openbaar vervoer of gewoon te voet moeten komen. Hoi! en dat dat dan voor, voor iedereen? Ja, zowel voor de grote bazen als voor de poetsvrouwen en mannen. En het gaat ook wel alleen om mensen die dagdiensten doen. Aha, ja. Ja, okay. Want stel dat je een heel vroege of een heel late shift hebt, ja, dan mag je wel met de auto komen, omdat er ook vaak geen openbaar vervoer is. Dan... Elke werknemer heeft trouwens ook 24 vrijkaarten. Dat wil zeggen dat ze 24 keer toch met de auto kunnen komen bij ah, okay. een noodsituatie. Stel nu dat je bijvoorbeeld de kinderen naar school moet brengen, terwijl normaal je partner dat doet, en dat je dan meteen kan doorrijden naar het werk, dat mag dan nog. En um, er komt ook nog een mogelijkheid om via het werk een fiets te leasen, een elektrische fiets bijvoorbeeld, zodat je dan minder hard moet trappen als je te lui bent zoals ik. En uh, over <laughs> twee jaar wordt het plan trouwens nog uitgebreid, dus het is een beetje een tussenfase, want drie kilometer is eigenlijk ook niet zo ver, maar het wordt uitgebreid naar vijf kilometer. Ja. Uh, die mogen dus ook niet uh, meer met de auto komen. Ja, want oh. dokters die echt heel snel moeten zijn op twee kilometer en een half wonen, die kunnen er wel nog geraken uiteraard. Daar zullen ze wellicht wel een uitzondering voor maken. Vermoedelijk wel.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 Even hierin, wacht tot de dag komt Blijf nog even hier, we vinden het antwoord Ik ben onderweg Blijf nog even hier, en ook Bazaar doet het Met een Nederlandse artiest, Gusje heet hij Fans van Bruce Springsteen, ik heb echt goed nieuws voor jou Maar echt goed nieuws, voor straks Maar eerst nog even, ja, die problemen daar in Wallonië Dag, Daniel van Wingen uit Lumme. Ja, goeiemorgen Goedemorgen, luisteraars. Ja, op de 22 van Aken Luik staat je ja, ongeveer een uur in de file van Herve tot Herstal. Aha, je weet niet waarom, maar jij wel. Vertel ons alles, Daniel. Ja, dat is tussen Marchand ja, en Herstal. Uh, een Herstal over de brug van de Maas. Je is daar al een maand beschadigd. En, uh, ja, deze morgen ben ik gepasseerd, maar dan in een andere richting stond daar al een file van een half uur. Oh. Daar mogen de auto's maar passeren tegen 50 per uur. Ah. Dat is een drie rijvakken, maar uh, ja die file loopt daar tot, tot zelfs twee uur en overdag. per dag. Ja, dus als je van het weekend naar Dardenne gaat, je bent gewaarschuwd? Zeker een terugkomen, eigenlijk toch, ja. Ja, oké. Okay. Zeg, dankjewel en uh, geniet nog van Radio 2, Daniel. Ja, graag gedaan. Ziens. Ja. Ja, De fans van Punto Punto, de Goedemorgen Mokken, er zijn er nog maar een paar. ja. ja, ja, ja. zitten bijna tegen de zomer. Heel exclusief. Het is een Wil je Exclusief producten. Ja. Mooi hè? Heel mooi. Het is, je gaat zo scheef zitten. Ja, ik zat eventjes niet goed, maar het is terug weer. Het is oké. Okay. Ja, het is oké. Okay. We kunnen door met show. App even Punto Punto in de app van Radio 2. De tip voor de eerste vraag straks: Tom Waas, pif, poef paf. Oeh. Tom Waas, pif, poef paf. Over een ja. minuutje. Over zijn broek. <laughs> <hijf> <hijf> ah, nee, ja, ik weet het niet. Nee, het is iets anders. Tombaas, pief, poef, paf. <hijf> sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.be. Sunweb.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 Helemaal niks. Sunweb holiday. Sunweb. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Dat heel goed, Cathy Koorman die app nog even. Tombaas, Pif, poef, paf. Uh, hoef je niet te appen, het is gewoon de tip voor de eerste vraag. we spelen vanmorgen met Glenda. Glenda Goblet uit Oostende. Dag Glenda, goedemorgen. Goedemorgen iedereen daar in de studio. Oh, goedemorgen. Hallo, leerkracht protest. Ja. oei. oei, oei. ik zal zeggen, moeilijke ja, naam. Ja, wacht, leerkracht ja. protestantse godsdienst. Dankjewel, Kim van der Dat was ja. het, hè? He. Inderdaad. <laughs> Wat is het verschil met een gewone Inderdaad. godsdienstles? Ja, er zitten een aantal verschillen in. Geen Maria Vereniging, geen heilige beelden, ook geen hiërarchie en uh, priesters en zo dergelijke. Alleen de dominee. Die de dienst brengt in de kerk. En dan je persoonlijk geloof. Oké. Okay. Ja. Maar jouw God is eigenlijk Koen Wouters of Clouseau, klopt dat? Ik zou ze geen goden noemen. Dat zijn mensen met talenten zoals jij en Kim. Oh, hè, van de maar oh kijk. Die wouden weffen. Glenda, ik zou nee? jou die mok eigenlijk nu al willen geven. Maar dat gaat niet. Je moet spelen, zoals iedereen. Zet nu de radio uit, want zometeen start de klok. Ik stel je vragen. Eén letter krijg je. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je de mok. Snel spelen en meteen passen als je het niet weet. Ik wens je heel veel succes. Kom op, hè. We beginnen met de U. Dank dus de, de tip was Tippas, Tonda's, poef Paf. Welke U is de serie waarin Thomas de rol van politieagent Bob speelt? Pas. Welke V is bijna paars en ook een bloem? Jule. Welke W is in de Empire State Building en de Burj Khalifa? World Trade Center. Welke X was het personage van Johnny Vonder die graag een dagschotel bestelde? Staje. Even overlopen, de U-televisieserie waarin Thomas de rol van politieagent Bob speelt, was undercover. Ja, ik er niet op komen. Pief, poef, <laughs> paf. Dat. Ja, ja, ja. De V is bijna paars en ook een bloem. Violet, uh, W is een Empire State Building in de Burj Khalifa. Je zei. Ja, World Trade Centers? Nee, nee. Het zijn wolkenkrabbers. Ah, uh, oké. Okay. Ja, jammer, de X was natuurlijk wel Xavier. Johnny Vonders, en ik ben maar helaas Punto Glen, dat we vinden je tof. Niks aan te doen, hè? Maar oh. dit spel is zo hard. Hè. Geniet van de dag en geniet van de leerlingen daar. Punto punto. Ja, Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Hallo! joy Joyride. Altijd mooi. Sabine Hagedoorn, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, de problemen... Uh, het is te warm aan het worden, volgens sommigen natuurlijk weer. Dat heb je dat weer. Maar uh, wat wordt het vandaag? Ja. Ja, oh warm. <laughs> uh, straks temperaturen, een beetje zoals de voorbije dagen. Gemakkelijk voorbij 25 graden op sommige plaatsen, 26 of 27 graden. En de zon hoort erbij. Vanochtend een beetje ochtendgrijs voor de Ardennen en de kust, maar dat geraakt gauw weg. En dan zien we stapelwolken groeien. En daar komen buien van, mogelijk met een donderslag van. Met, uh, vooral dan in het zuiden van het land, in het zuiden van Sambra en Maas. Misschien ook in het centrum, een beetje zoals gisteren. Het westen gaat waarschijnlijk gespaard blijven. En aan de kust blijft het ook zonnig, maar daar koelers met 17 graden. En een matige Noordoostenwind hoort erbij in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige wind uit noord voor de kuststreek. En dan vanavond zien we die laatste buien uithoven. Minima tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige start. Daarna stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt nog wat warmer. Temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden. En ook aan zee wordt het warmer met 23 graden. In het weekend ja, verandert het toch stilaan een beetje. Zaterdag eerst veel zon, later sluierwolken. En misschien al een onweer langs de grens met Frankrijk. Oh. Een tropische 30 graden. Zondag zwoel en dan wordt er een groot... Dan is er een grotere kans op bijen of een uh, onweer. En ook nog kans op bijen voor maandag. En dan dinsdag ja, opnieuw veel zon, droog en temperaturen rond 26 of 27 graden. Boeiende, boeiende weken. Dankjewel. Boom. Fans van Bruce Springsteen. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 en ook op VRT1. Ik weet, heb je die beelden gezien van Bruce die valt in Amsterdam op het podium? Nee. Nee? Dat was, ja redelijk dramatisch hoor. Je kan ze Oei. nu even zien. Hij was aan het optreden en uh, op een bepaald moment dan, uh, ja, gaat hij terug het podium op. ziet hem hier nu stappen zo en uh, floep, oh. dan valt hij. Ja, ja, Bruce Springsteen. Hij blijft op, ook liggen. En gelukkig wordt hij dan opgetild door uh, twee bodyguards. En dan laat hij even weten, van, uh, ik ben helemaal oké. Okay. Ja, maar die keer, ja. Ja, dat kan iedereen overkomen, toch? Strakke gasten. Hebben jullie dat nog nooit gehad? Toch regelmatig. Weterig heeft oh. het al elke dag gehad. Meerdere keren. keren. Momentje. Ik durf al een struik, Lea. Nu, die blijft echt wel strak optreden. Je kan op zondag 18 juni nog gaan kijken of hij valt of niet in het Park van Werchter op TV Classic. We houden van Blues bij Radio 2 en daarom dit weekend... Is er Bruce Springsteen Weekend? Je kan je kaarten winnen voor dat werkelijk compleet uitverkochte concert. Hoewel, en eh wel, vandaag nog. Deel even je ultieme top drie op radio2.be. Stel dat je moet kiezen, wat is het beste liedje van Bruce Springsteen volgens jou? Waar je helemaal op los kan gaan. Misschien wel nog steeds Born in the USA? Bijvoorbeeld. Zou kunnen, zou sowieso in die top drie zitten. Klik daardoor op de nieuws van Bruce. En morgen bellen Kim en ik jou misschien. Met kaart. Of misschien ook niet. Oh, ja, oh, proef, ja. Morgen nog leuk. Uh, morgen komt de band Triggerfinger een unieke versie doen van zijn enorme song Fire. Dat liedje heeft hij ooit geschreven voor Elvis. Elvis heeft dan te veel gegeten en is doodgegaan. En dan is het een hit geworden voor de Pointer Sisters. Kiss, ooh, fire. Ja, maar Bruce Springsteen was eigenlijk zijn song. heeft dat ooit live gebracht... Zo indrukwekkend. Dit is hem, zien Ergens in de diepe jaren zeventig. Dus jouw top drie op radio2.be en je kaarten voor dat concert van Bruce Springsteen. Bruce live nu met Fire. Het is twee voor half I'm in I turn on the radio I'm pulling you close You just say no You say you don't like it, but girl I know you're a liar, cause when we Dat was van Bruce Springsteen en niet van de Pointer Sisters origineel. En ook bijna van Elvis Presley. En ja natuurlijk Geert Fricks. Er is ook een cover in het Gens. Vraaien in de cinema. En in uh, The Strange daar hebben we ook één gemaakt. Van Fire, Otto Raaien. Allee, we hebben heel veel gedaan. Ach, ja, daar kan je los op gaan. En jouw top drie van uh, Bruce Springsteen. Deel hem nu in de app van Radio 2. En win morgen je kaart voor Bruce op TW Classic. Zo meteen, alle nieuws uit jouw buurt. Eerst schematisch, 1 over half 8. Goedemorgen, de Vlaamse regering gaat scholen verplichten om hun gebouwen te laten gebruiken door lokale verenigingen zoals sportclubs. Als ze dat niet doen, dan krijgen ze geen subsidies meer voor verbouwingen. De scholen vinden dat niet kunnen. En Canada krijgt extra hulp van de Verenigde Staten voor de zware bosbranden daar. Er zijn daar nu al 600 Amerikaanse brandweermensen en er komen er dus nog bij. De rook van de bosbranden hangt ook al boven de VS, waardoor de luchtkwaliteit erg slecht is. I'm <music> Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marje. Vanaf vandaag geldt code oranje in de natuurgebieden in de hele provincie Antwerpen. Dat wil zeggen dat er hoog brandgevaar is. De natuur is erg droog en met het warme weer en de wind wordt dat alleen maar erger. Met code oranje wordt wandelaars gevraagd om zeker niet te roken of vuur te maken. En de hulpdiensten zijn extra alert, zegt Jeroen de Nagel van Natuur en Bos. De brandweer is extra waakzaam. Als de natuurbrand zou uitbreken, dan zal de brandweer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 De lijn neemt vanaf vandaag maatregelen om het tramverkeer tussen Antwerpen en Morsel vlotter te laten verlopen De tramlijnen 7 en 15 hadden de afgelopen dagen veel vertraging omdat er gewerkt wordt op de grote steenweg. Er is maar één spoor vrij en om files te vermijden, rijdt vandaag enkel tram 15 door naar Mortsel. Tram 7 wordt beperkt tot de halte Harmonie. En het detentiehuis in Olen gaat wellicht eind dit jaar of begin volgend jaar open. Dat heeft burgemeester Seppe Boekio gezegd. Heel wat inwoners van Olen en ook de gemeente zelf zijn tegen de komst van die kleinschalige gesloten instelling midden in een woonwijk. Gevangenen met een laag veiligheidsrisico krijgen er meer vrijheid dan in een gevangenis. Uitleg door burgemeester in Ole zijn er ongeveer een zestigtal plaatsen dat zij voorzien hadden. Maar we zijn uh, twee weken geleden in uh, Kortrijk zelf geweest om, om een werk in het te gaan bekijken. Daar zitten momenteel, dacht ik, maximaal 20 bezoekers. En wij verwachten uh, ook in de eerste periodes, toch zeker dat ook in Olen daar een, een, een twintigtal personen zal uh, gehuisvest worden uh, om die reïntegratie naar de maatschappij uh, op een goede manier op te volgen. De gemeente zegt dat ze alles van dichtbij zal opvolgen om zo snel mogelijk in te spelen op mogelijke problemen. 25 graden en zonnig vandaag. Meer nieuws uit je buurt de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Zeg nou, joh, intussen hebben we het mysterie van herstal opgelost. Aha, ja, zijn het werkzaamheden? Het zijn werken aan die brug. Blijkbaar is die brug daar beginnen af te brokkelen. En, ja, en daarmee moeten mensen daar traag rijden. Oké, okay, dus is een snelheidsbeperking eigenlijk. Ja, dus die. Aha, ja, dankjewel. graag gedaan, de luisteraar aha. van Radio 2. Fantastisch. Oké, okay, ja, want daar blijft het dus wel heel moeilijk. Hè? Anderhalf uur nog steeds aanschuiven van herven tot herstal tot aan die brug dus. Verder in, uh, in Vlaanderen dan... Uh, even kijken naar Antwerpen. 10 minuten file vanaf Haasdonk op de E17. Op de E34 uh, is de afrit in Waaslandhaven-Oost afgesloten. Komt door een ongeval, dus uh, je moet omrijden. Op de E34 vanuit Turnhout en op de E313 uh, staan er files van toch ja, een half uur vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het een kwartier langzamer van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan even kijken naar Brussel. Daar staan files van zo'n kwartier op de E40 vanaf Aalst en 20. Minuten vanaf Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. Een kwartier bij Halle op de E429. En de andere files naar Brussel zijn 10 minuten lang, niet meer dan dat. De binnenring rond Brussel gaat er een kwartier bij tussen Grootbijgaarde en Wilvoorde. Kras de gloednieuwe Subito Twist Edition. En niet tot 100.000 euro. Subito. Happy Go Lucky.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 Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter van der Veijder. Radio 2. What if we just... Van Pink. Het is 20 voor 18 intussen. Goedemorgen. Een maagverkleining, daar gaan we het over hebben. Goedemorgen, morgen. Hoe is dat nu exact? Ja, je doet dat niet zomaar natuurlijk. Daarom eh... Contacteur Dominic van Malder vanmorgen over praten die heeft zich laten volgen voor het tv-programma Patiënt Dompie op Play 4. dat wat reacties binnengekregen van de mensen die het ook gedaan hebben. Ja, Gilbert Kerkhofs uit hechtel Exel bijvoorbeeld, die zegt ik heb ook een maagverkleining laten doen acht jaar geleden, geen seconde spijt van. Ik mm. ben 35 kilo afgevallen. Hopla. Uh, ik kan, ik kan uh, nog alles eten, maar gewoon veel minder. Mijn bloeduitslagen zijn goed, ik eet veel fruit en groenten, wandel veel. Ik voel me supergoed. En even de man uit Herent zegt gastric bypass laten doen drie jaar geleden nog nooit zo blij geweest na een operatie beste beslissing van mijn leven en de pizza's, vettige hapjes en snoepjes ik mis het eigenlijk niet mm -hmm. en Carla Dijkstra liplijn die heeft nog, vind ik, een heel mooie boodschap van ik heb 21 jaar geleden in het UC Gent een gastric bypass gekregen heel blij mee maar iedere dag blijf, moet je er zelf aan blijven herinneren dat het een hulpmiddel is en niet de oplossing, want die ben je zelf Tom Pion uit Gerardsbergen Goedemorgen, Tom Goedemorgen allemaal. Bij jou is het intussen ongeveer ja, twee, drie jaar geleden, november 2021. Uh, ja, hoe zit het bij jou intussen? Nog altijd tevreden over? Ik ben er super tevreden over. En het is zoals Kim net gezegd heeft, het is geen wondermiddel, het is een hulpmiddel. Ja. Maar je moet jezelf elke dag wel in beweging houden en op je eten letten. Ja, het blijft wel, uh, ja, ik kan niet zeggen een opdracht, maar je moet er wel even bewust van zijn. Tom, dankjewel voor je reactie. En luister en kijk nu vooral even mee in de app van Radio 2 VRT1, waar hier staat een gehalveerde Dominic van Malder. Goedemorgen, Domi. Goedemorgen. goede Domi, Dompi, ja, het, het wordt ingewikkeld allemaal natuurlijk. We gaan, Dominique, ja, het is, het, het was Ja, schrikken is misschien niet het woord, maar we staan te kijken. Oké, okay, dat is goed. Dat is leuk voor de raad. Ja, het, het was even alsof er iemand anders binnenkwam. Want ja, Dominique, hoeveel kilo is er af ondertussen? Ja, dat is dan natuurlijk de hamvraag. Hoeveel kilo is er af? Hoewel het eigenlijk daar niet echt over gaat. Het gaat eerder over een gezonde levensstijl. Mm -hmm. Maar er is aardig wat kilo af. Ja. Laat ons zeggen dat er toch een jong volwassene uit mij gevloeid is. Man, is. onwaarschijnlijk. Hoe voel je je? Dat is belangrijk. Ja, ik voel me supergoed. En zoals er al gezegd werd, je moet elke dag mij eten bezig zijn. Je moet bewust eten. Ik let nog altijd op mijn eten. Ik sport uh, gelijk zot. Dat is nodig. Uh, maar nu kost het natuurlijk minder moeite en ik heb er een return voor gekregen. Uh, ja, mentaal ook waarschijnlijk. Absoluut. Is. Ja, ik voel me fit. Ik slaap goed. Uh, mijn bloedresultaten zijn tot nog oh, toe goeies. ook goed. Dus ja, ik vind... Ja. Ik dacht even, van die, die gaat helemaal anders klinken. Dit is, dit is je, je vorige stem. Dat is café zonder bier een biekje zonder burger. Dat gaat niet. Klinkt het nu veel anders? Uh, dat is een café zonder bier een biekje zonder burger. Ik weet niet. Nou, uh. Dat is eigenlijk wel. Nu, gelukkig, als je we doorgaan, dat je zo geklonken. Dat is café zonder bier een biekje zonder burger. Dat dus, uh, <lacht> goed dat dat even, dat even gestopt <lacht> is natuurlijk. Maar dus ja, café zonder bier, biekje zonder burger. Ja, mensen vragen zich dat dan af. Had jij daarvoor dan zoveel? Want we zagen dat al van die droge worsten, dat het toch een kleine fetish was. Ja, ik at veel, maar het heeft natuurlijk verschillende oorzaken. Hè. Uh, uh, een, mijn bioritme is ja, vreselijk. Hè. De ene dag moet ik om vijf uur ochtends opstaan, de andere dag ben ik om vijf uur ochtends thuis. Ja. Uh, daardoor eet je heel onregelmatig. De genetica speelt mee. En natuurlijk graag eten. Hè, want elk pondje gaat door het mondje. Hè. Natuurlijk wel. En het is met terugwerkende kracht eigenlijk, dat ik pas door had van fuck. Ik had echt heel veel en, en heel ongezond. Mm -hmm. uh, ja, absoluut. Hij denkt dat ja, het was wel wat. Ja, zeker. We hebben, we hebben gekeken naar onder andere de eerste aflevering. Daar zit hij dan bij de psycholoog. Uh, kijk even mee en luister even mee, lieve mensen. Want er was iets, je vertelt iets aan je psycholoog, waar ik toch even stil van werd. Luister en kijk even mee. Mijn zoon is ooit eens uh, naar huis gekomen naar school en die zei Ja, papa, we hebben geleerd op school dat, dat mensen die dik zijn, dat die uh, hartaanvallen kunnen krijgen. Hij was daar zo van ontdaan mm -hmm. en ik was daar zelf ook zo van gepakt van die uitspraak dat ik dacht van fuck, uh, ja, ik wil niet meer, allee, ja, ik wil hier nog blijven rondlopen. Hoe tevreden is je zoon intussen? Ja, heel tevreden. Hij had, hij had schrik dat hij niet meer de gezellige papa zou hebben uh, waar hij zachtjes uh, met zijn hoofd op de buik kon liggen, maar hij is helemaal blij en ik vind het super, ik kan nu mijn uh, basketten in een of zonder dat ik naar adem moet happen, heerlijk. Ja. Oh, ja, echt zot. Zeg maar, je acteert ook. Hè? Want je bent een multitalent. Heeft dat dan gevolgen voor jouw werk? Ja, uh, deels wel, denk ik. Hè. Uh, uh, ik zal misschien voor andere rollen gevraagd worden. Maar uh, waar ik eerst schrik had, is er nu plek voor uh, uitdaging. Ik vind het wel ja. uitdagend om met dit lichaam misschien andere soorten rollen uh, te gaan spelen. Ja, absoluut. Ik vind het heel spannend, maar ook heel leuk. Mm. Tuurlijk wel. Er was nog iemand die jou iets wou vertellen, maar dat gaan we zo meteen even laten zien en laten horen. We Goedemorgen. dit is Walter Groothuis en Mosaico, weet je dat nog? Big Brother Tune van lang, lang geleden Ik Lief Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn Niemand is alleen maar zwart of wit Iedereen is anders Anders dan je verwacht Niemand die alleen maar we zijn allemaal mensen van vlees en bloed en we kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi en je bent wie je bent. Leef met jezelf en elkaar. Iedereen is blij met dat Zijn. En niemand heeft de waarheid vol in beeld, maar een voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent wie je bent. Ja yeah. leef met jezelf en. We hebben de moeten bouwen en we pakken etiketten op het hart van iedereen. Maar het leven is geen leven als geen mens van jullie wil houden. Dus we moeten... Zelf voor acht, goedemorgen. Je kijkt en je luistert via de app van Radio 2. Goedemorgen, morgen! Maar onder andere acteur Dominique van Malder die uh, ja, een kleine. Volwassenen, kleine jonge volwassenen is afgevallen. Je kan het ook allemaal zien op Patiënt Dompie, programma op Play 4, waar ze jou volgen na een gastric bypass. Er komen heel veel reacties binnen, Dominique. Cathy Philips bijvoorbeeld, uit Lebbeke, die zegt heel veel respect voor Dominique. We, hebben vijfent We zijn 25 jaar buren geweest van zijn ouders. Zijn mama was een heel lieve vrouw en ook zijn papa Eugène. Dus nog heel veel courage. Ja, ik zag je papa ook, die zei van manneke, gaat dat toch niet aan bij hen? Of zoiets was het... Ja. Zo'n typische reactie. Ja, ja, ja absoluut. Maar ja, dat is natuurlijk uit... Ja, een soort van schrik angst uh, ja. Maar nu zijn ze natuurlijk ontzettend blij dat het goed gelukt is. En... Ja. Moes Poorman uit turnout zegt, wauw, ik had hem niet herkend, maar wel heel knap gedaan. Uh, Nicole Wanties, die heeft eigenlijk een vraag. Uh, kunnen jullie eens vragen of de suikerziekte nog aanwezig is bij Dompie? Ik ga de spanning nog een beetje in het programma houden, maar laat ons zeggen dat ik toch uh, al wat dingen overwonnen heb als het gaat over ziekten, waaronder ook suikerziekten eigenlijk. Ja. Het gaat heel goed. Ja, uh, belangrijke vraag van Lou. Hoe kijk je nu naar andere mensen die, uh, die iets dikker zijn? Goh, maar uh, uh, ik, ik zie mezelf soms... Ik vind het nog altijd moeilijk om mezelf als niet-dik te aanspreken. Is dat wel, ja. Ik voel me toch soms zo'n beetje, hoe noem je dat, een soort van fantoomdikkert of zoiets. Ja, ja. uh, maar maar uh, ik, ik, heb nooit, ik kijk nooit naar mensen, uh, uh, mijn vooroordelen gaan over uiterlijk. Uh, uh, dat mag over elk type uiterlijk gaan, dus ja. ook niet voor de iets dikkere mensen. Nee, absoluut, Daar blijven geweldige, schone mensen. Uiteraard. Bernard Martens uit Waarschoot. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen, mogen iedereen. Ja, we zijn ook bezig over Guestweek Bypass. Jij hebt een heel specifiek verhaal over op restaurant gaan, vertel eens. Ja, eh, normaal gezien krijg je van de dokter een briefje bij dat je een kinderminuutje moet hebben. Ja? Maar de mensen kijken naar jou. Is dat zo? Naar jou en, eh, als je dan begint te eten, krijg je het moeilijk. En dan moet ik naar het toilet gaan. Ja, dan moet eruit, verstaat u. Ja, tuurlijk. En dan kijkt naar u, was het niet lekker. Maar... E mijn vrienden ook, als je naartoe gaat. Ja. Het is, is gewoon een ander leven dat je hebt. Hè? Ja. Duidelijk. wel. Ja, je wel, Bernard, voor je reactie. Ja, inderdaad iets wat niet veel mensen weten. Is dat nog altijd zo, dat de dokter dan een voorschriftje mee heeft, dat je kan tonen op restaurant, van ik heb een kleine portie nodig? Nee, uh, dat niet. Maar mijn voorschrift zijn mijn kinderen, want die eten toch de rest van mijn bord op als we op restauranten. <laughs> ja, de meeste mensen weten het, sandig. nu dat je het gedaan hebt, dat is ook gemakkelijk. Ja. Maar kun je effectief minder eten op restaurant dan? Jawel, zeker. Uh, maar maar ik, ik geniet er nog altijd van hoor, om op restaurant te gaan. Alleen eet ik anders en, en minder uiteraard. Klopt ja, wel. Ik vroeg me af, hoe zit dat met de overtollige huid? Uh, we gaan nu naar de beelden kijken. Nee, uh, ja, daar, daar is toch sprake van uh, ja, uh, ja, overtollig uh, uh, vet. Uh, maar ja, ik blijf sporten en ik ben niet meteen zinnes om uh, mij te laten opereren, want dat is pas echt een ingrijpende operatie. En ik zie daar eerlijk gezegd niet zitten. Daar heb ik nog meer schrik van dan mijn... Uh, dan de Ja, absoluut. Ja. Maar kom, intussen ben je eigenlijk al wel lekker strak, maar wat is de kans dat je dan weer gaat bijkomen? Ja, toch één op vijf... Uh, ben Mensen, uh, kunnen terug bijkomen. Dus je moet echt gefocust blijven. Het kan, hè. Uh, maar ik wil dat paardje niet meer op. Ik wil nee. echt focussen op gezond eten. Blijven bewegen. Hm. Steun van je omgeving is heel belangrijk natuurlijk. En er was nog iemand die jou iets wil vertellen. Uh, televisiemaker en goede vriend van Dominique van Malder. Kijk eens wat Joris Hessels tegen jou wil vertellen. Ik ja, ik vooral proficiat wil zeggen voor alles wat eraan vooraf gegaan is. Uh, ik weet uh, hoe moeilijk het was om die beslissing te nemen, uh, we, hebben, we kennen elkaar goed, um, heel goed. We hebben elkaar al heel veel in verschillende hoedanigheden gezien. We hebben veel gelachen samen, veel geblijd, um, maar ik heb mij ook wel zorgen gemaakt de afgelopen jaren en uh, ik ben ongelooflijk blij dat je de moed bij elkaar geraapt hebt om uh, te doen wat je gedaan hebt op de eerste augustus 2022 um, en ik kan alleen maar hopen na eens dat de honeymoon voorbij is uh, en iedereen het qua gewoon is uh, dat je het ook gewoon de moeite blijft vinden om, uh, om de opoffering verder te doen Ziezo, ga je de opoffering verder doen? Ja, absoluut Ik, ik uh, ga me blijven smijten voor een gezond leven Ja, absoluut Ik vroeg me af, wanneer komt jullie verzoekplaat programma Radio Gaga opnieuw op televisie? Uh, Info.vrt.be Nee, uh, nee, nee, uh, ja, uh, nee dat, dat gaat er voorlopig uh, niet meer komen. Maar we zijn wel van plan om nog samen dingen te doen. Hmm. Turn around Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Turn around Every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my teeth. Turn around Every now and then I get a little bit nervous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 Hij zegt wel een prachtig nummer, veel te lang geleden. Absoluut zeg, Bonnie Tyler. Wordt ook eens wakker met? Bijvoorbeeld op de Peloponnesos. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawasier.be Stel, je ziet een scherp geprijsde vaatwasser. Goeie kop? Ha, dat is rap kapot en niet te repareren. Stop! Die uitspraak moeten we bij Electrodepot toch even herstellen.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 Vul onze vragenlijst in op deeljouwervaring.be of bel gratis naar de kankerlijn op 0800 35 455. Carrefour. Zeg, een kartonnetje rosé, wat zegt u dan? Zon, zee, rosé. Barbecue time. Kom, nodig de buren maar uit. Wel, tot en met zondag bij Carrefour, bij aankoop van één kartonnetje rosé, een tweede aan halve prijs. Ook op carrefour.be. Carrefour. We hebben allemaal recht op het beste. Ons vakmanschap drink je met verstand. Dit is waarschijnlijk het geluid van je gemiddelde ochtend. Maar boek een vakantie bij Eliza was en je ochtenden klinken zo...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 En voor ons allemaal. Je was daarnet aan het meezingen met Radio 2. En zo meteen gaat het nog harder. Dat heeft een heel goede reden. Het heeft allemaal te maken met Dominic van Malder, de acteur. Elke dag, voor twee. BRT Radio 2. 8 uur, VRT Nieuws. Shema sai Hey Scholen worden verplicht om hun gebouwen te laten gebruiken door lokale verenigingen. En het UZ Gent verbiedt personeel dat vlakbij woont om met de auto te komen. De Vlaamse regering gaat scholen verplichten om hun gebouwen open te stellen voor lokale verenigingen zoals sportclubs of jeugdbewegingen. Scholen die dat niet doen zouden geen subsidies voor infrastructuurwerken meer krijgen. Het katholieke onderwijs vindt dat niet kunnen en ook scholen zien enkele problemen zegt directeur Yuri de Blauwe van de Oscar Romero-scholen in Dendermonde. Het lijkt mij heel erg moeilijk om elk lokaal van elke campus ter beschikking te stellen voor verhuur of voor gebruik door derden. Omdat de toegang misschien moeilijk is omdat er te weinig ondersteunend personeel is op die campus om dat goed te kunnen organiseren omdat het werkmateriaal van de leerlingen daar nog ligt op het moment dat bijvoorbeeld leerlingen in praktijkruimtes met hun eindwerk bezig zijn dan lijkt het mij heel erg moeilijk om op die momenten die lokalen ter beschikking te stellen in Mazijk in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen na de zware brand van gisteravond op een middelbare school. Die begon op de houtafdeling. 64 leerlingen uit het internaat van de school zijn gisteren geëvacueerd en opgehaald door hun ouders. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel heel veel schade, zegt burgemeester Johan Tollenaren. Vannacht zijn ploegen van Mazijk ter plaatse gebleven om nog na te blussen, omdat er toch heel veel hitte en warmte blijft zitten in bepaalde materialen en nu zal men zelf kijken om effectief alles op te ruimen en alles veilig te stellen eigenlijk het is vannacht al duidelijk dat een, een heel stuk van de werkhalen verloren is door de brand in de school in Mazeik mogen alle leerlingen van het derde tot het zesde middelbaar vandaag thuis blijven Werknemers van het UZ Gent, die op minder dan drie kilometer van het werk wonen, mogen niet meer met de auto gaan. Ze mogen alleen nog te voet met de fiets of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komen. Zo komen er meer parkeerplaatsen vrij voor patiënten die nu soms lang moeten zoeken naar parking. Het personeel heeft daar toch verschillende meningen over. Ik denk dat het een goede zaak is dat mensen die nog dichterbij wonen dat die eigenlijk met de fiets komen. Aangezien dat hier eigenlijk sowieso altijd een probleem is om te parkeren. Een beetje dubbel. Met slecht weer of dat je soms nog kinderen moet gaan halen of dat je boodschappen nog moet doen. Die combinatie van, ik vind dat je vrij moet zijn om daar te kunnen in beslissen. Er gaan we gewoon een paar verplichtingen moeten komen. Ook al is het niet zo leuk voor sommige mensen, dan ja, het moet gewoon, want het is het moment. Ik mag voorlopig nog met waar, maar dat doe ik niet. Het is goed weer en eigenlijk woon ik niet vanaf. De nieuwe regeling geldt niet voor wie in shiften werkt. Het UZ Gent hoopt wel dat tot duizend werknemers de auto thuis zullen laten. In de gevangenis van de Brusselse gemeente Haren is gisteravond een 24-uren staking begonnen. Dat komt door een geval van agressie tegen twee cipiers twee weken geleden. De vakbond klaagt daarnaast ook nog over andere problemen in Haren. Zo is er te weinig personeel voor alle gevangenen en er zijn technische problemen met de telefoons en het internet. De Oekraïnse regering vraagt de wereld om hulp na de verwoesting van de dam in de buurt van Gerson in het zuiden van Oekraïne. Die stuwdam is eerder deze week ingestort, maar het is nog niet duidelijk door wie of wat. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar. Verschillende dorpen zijn intussen al onder water gelopen en zo'n 6.000 mensen zijn geëvacueerd. Maar hulp bieden is niet simpel, zegt correspondent Michiel Driebergen. Kijk, er is natuurlijk geen sprake van een gewone rampenbestrijding. Het is een oorlogsgebied en de twee partijen die strijden gewoon door en er is geen enkele ja, internationale organisatie die daar ook maar enige invloed op neemt. De Verenigde Staten bieden extra hulp aan Canada voor de zware bosbranden daar. Er zijn daar nu al meer dan 600 Amerikaanse brandweermensen aan het werk en er komen er dus nog bij. Door de bosbranden in Canada is de luchtkwaliteit in het noorden van de VS ook erg slecht. Daarom krijgen miljoenen mensen het advies om mondmaskers te dragen wanneer ze buiten gaan. En de Argentijnse voetbalster Lionel Messi gaat in Amerika voor Inter Miami spelen. Hij gaat dus niet terug naar Barcelona omdat die club hem niet kan betalen. Er werd ook ook gedacht dat Messi in Saudi-Arabië zou gaan voetballen voor 400 miljoen euro per jaar, maar het is dus Amerika geworden. En in de Conference League voetbal heeft de Engelse club West Ham de finale gewonnen. Nu zaterdag spelen Inter Milaan en Manchester City de finale van de Champions League. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Kalmthout is de brandweer extra alert nu code oranje voor natuurgebieden is afgekondigd. De bijzondere blusvoertuigen voor heidebranden zullen vanaf vandaag standaard ingezet worden. En in Willebroek in natuurgebieden in de heeft een bever een hond gebeten die in zijn territorium kwam. Het baasje liet haar hond vrij zwemmen in de natuur en dat is verboden. Zonnig bij 25 graden in de loop van de dag. Meer wolken en nieuws uit je buurt lees je ook in de app van VST Nieuws. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja ja kom maar op. Ja, uh, even kijken naar Antwerpen. Vertragingen van een half uur op de E34 en de E313 vanuit de Kempen. Dat is vanaf Oelegem en vanaf Herentals-West. Uh, op de E34 dan vanuit Knokken moet je opletten bij Waaslandhaven-Oost. Uh, net voor Antwerpen dus daar is de afrit gesloten door een ongeval. De andere files naar uh, Antwerpen zijn een kwartier of minder. Uh, dan uh, de files naar Brussel even bekijken. Daar gaat het 20 minuten langzamer op de E19 vanaf Mechelen-Zuid. Ook op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek en op de E40 vanuit Leuven vanaf Heverlee. De andere files naar Brussel zijn zo'n 10 tot 15 minuten lang. Dan op de binnenring rond Brussel vooral druk met 20 minuten vertraging van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring ook 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. Opletten op de N26 in Boort Meerbeek. Daar vertraag je maar liefst drie kwartier met de auto. Dat is de Leuvense steenweg in de rijrichting Mechelen. Probeer dat stuk te vermijden als je dat kan. Verder moet je ook opletten voor werkzaamheden op de E40 van Leuven naar Luik. Het is 20 minuten aanschuiven bij Landen. En dan die ellende op de E40 van Aken naar Luik, die blijft duren. Maar de files in herstal zijn nu wel gekrompen tot ongeveer drie kwartier. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey. Hey, hey, hey. Zes over acht, We gaan naar 30 graden dit weekend. En dan misschien een beetje omweer. En dan gaat het weer naar boven. Heerlijk hè? Ja, ik vind het niet zo erg. Nee, tuurlijk niet. Dus de max het is donderdag ook. Goedemorgen. Om bon Joey. Yet. This ain't a song for the broken-hearted. Van bon Jovi. Hey, Jovi. Hey, hey. Goedemorgen morgen. Je donderdag begint. Het is donderdag 8 juni vandaag. Het is de dag dat je hoort op radio. Het weet dat alles heel droog aan het worden is. Dat je toch moet opletten als je natuurgebieden gaat en daar niks in de fik gaat steken. Bij ons nog altijd acteur Dominique van Malder. Die heeft een maagverkleining laten doen. En er een tv-programma over gemaakt. Patiënt Dompie. Voel je je nog patiënt? Uh, de patiënt kan ik stilaan uitgommen. Toch, ja. Hm. Je bent gewoon dompie. Ja, dat is, ook, <laughs> dat is meer, ook al genoeg. Meer dan genoeg. Ja, nog heel veel mensen die het ook laten doen hebben en die reageren op jou, uh, wat je gedaan hebt. Tanja Verschuren uit Herselt, ik let nu heel hard op mijn eten. Destijds was het wel nodig, omdat het mij niet alleen lukte om af te vallen, maar op termijn kwamen er veel gebreken bij, zoals vitamine tekorten, voedselallergieën enzovoort. Ah ja, heb je die eten heb je daarvoor ook gedaan? Ja, ik ken ze allemaal van buiten. Samen met ons moeder vroeger al. Ja, absoluut. Ja. Hoe oud was je toen je eerst dieet eten deed? Goh ja, ik begon zo op mijn eten te letten. Allee, ik ben vanaf mijn zeven was ik een dikkertje en ben zo... Ja, af en toe op mijn eten beginnen letten, zo op mijn 12, 13. zo. man. Ja. Dat was al een lange historie. Ja. Hm. Rauw veel fiddlers uit Tongeren tien jaar geleden bypass laten doen, super tevreden, van 35 kilogram minder. Um, hij vond het zeer intensief, maar, maar uh, ja... En, uh, nee, sorry, hij had intensief werk en dat ging heel goed. De laatste twee jaar heeft hij zittend werk. Ook gestopt met roken, uh, maar wel terug 18 kilo daardoor helaas er terug bij. Ja, je moet het echt onderhouden ook. Absoluut, je moet jezelf blijven swanieren. En Anne Verstraten dan nog, uh, is 41 uit Meulenbeek, 51, sorry, uit Meulenbeek. Het gaat heel goed vandaag. Ja. Mijn man heeft een gastric bypass laten doen in 2016 nadat hij een trombose gehad heeft, is toen 45 kilo afgevallen, mag nu alles eten en drinken, komt geen gram bij. Enige nadeel is wel dat hij spierkracht kwijt is, maar hij zou het onmiddellijk opnieuw doen. Ja, spierkracht, is dat bij jou ook zo? Ja, maar nu, ik, ik boks nu twee keer in de week Dus je moet dat wel blijven on, onderhouden Dus uh, ja, ik blijf in beweging En hopelijk uh, ja, werkt dat ook op mijn spieren Sowieso en Je bent een zeer populaire acteur, Dominique van Malder Maar hier mag je ook een beetje onpopulair zijn Mijn gedacht. Wat is jouw gedacht van vandaag, Dominique? Wel, ik vind luid, vals en enthousiast meezingen met een muzieknummer veel interessanter dan perfect juist zingen. Hepla, alstublieft. Je kan het dus wel perfect zingen, maar je hebt liever dat het kattenvals is. Nee, maar als het recht uit het hart komt, dat zijn echte gevoelens. En echte gevoelens kunnen nooit vals klinken. Dus Daar je moet, gaat het ja, over. Je moet, het, je moet alles loslaten, je ja. moet er volledig in meegaan. En dat is ook heel gezond om alles los te laten. Ja, ja, ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen natuurlijk. Weet je ook, jij bent heel muzikaal, hè? Op een of andere manier. Ik hou heel erg van muziek. Uh, weet je, ja. we, ik weet hoe dat komt. Oké. Okay. En je weet dat eigenlijk zelf ook. Vertel. Wanneer ben jij geboren? 1976. Ja, tijdens... De Radio 2 top 30, De top 30 van Radio 2. Absoluut. Straf. Ja. In 1976, enig wie erop 1 stond toen? Oh, ik heb dat geweten, maar ik heb dat al een beetje verdrongen, denk ik. Uh... Gaat gaan even op... Ja, het is ook lang geleden. Ja, ja. Uh, ja dat zal... Ja, ik, ja. Uh, 76, we hadden even ja. opzoeken ja. wie het uiteindelijk was. Maar dus, mensen die graag meezingen met muziek, deel even je, je song waar je absoluut kan en luid wil meezingen. Of je vals verhaal, dat mag ook allemaal. Welke song wil jij horen om mee te zingen? Ik heb wel zin eigenlijk in een goede oude litaris access nou. Dat is een goede zanger, hè man. Amai. Heerlijk. Maar jij gaat daar los boven. En je eigen versie op, op, op, op verzinnen. Je mag meezingen, gaan we zo meteen op onze Instagram van Het zetten. Mensen gaan er gelukkig van worden. Laat je gaan. Ja, oké. Okay, de eerste noten. Kun je de eerste? De eerste van ja, ja. Eerst een introotje. je galm geven. Ik het ja. is met bewegingen bij, ja, ja. aan Dombie. Take it away. I can see clearly now the rain is gone. Helemaal <laughs> in de maten al. Schieterend. I can see all obstacles in my way. Zo <laughs> va? Ja, maar als is maar eerlijk is. Ja, en je mag ook zo meepraten als je de tekst niet weet. Ah, niet dat doet Peter altijd. <laughs> Het is gonna be, bro. Bro. Een sunshine in the day? Hey. Prachtig, prachtig. we gaan een Litouwer zelf laten It's zien. zien. Goedemorgen. Yeah. Het is ook simpel natuurlijk. Als je niet kan zingen, dat is eigenlijk niet erg. Maar je mag altijd meezingen. Ook met Lee Towers. En I can see clearly now. Bij onze acteur Dominic van Malderi vindt, als je maar enthousiast genoeg bent, ik weet dat er, dat er koren bestaan waar mensen gewoon mogen zingen, ook al kunnen ze niet zingen. Dat is fantastisch. Ja, voor hen. <laughs> maar ja, ik weet niet of je dat, als je dan naar optredens gaat, ik weet het toch allemaal niet goed. Ja, maar toch. Ik, ja, ik, vind, dat, ik vind dat heel charmant. Uh, ja. Ja, en het is de passie en het enthousiasme. En zo. als er een noek is, vind ik dat ook altijd zo wel boeiender of zo. Ja, en met enthousiasme kun je veel oplossen, hoor. Ja, de, de. Dat is niet alles, maar toch veel. Toch veel, alles z'n ja. wel. Als acteur noemen wij dat gespeeld dat weg. Ja, voilà. En voilà. zo noemen ja. ze dat. Ja. ja. ja. Uh, mensen die... Ja, Marina Dufour bijvoorbeeld, mijn dochter, kleindochter en ik, houden enorm van Bohemian Rhapsody van, van Queen. En ja, wij zijn niet gehinderd door enig talent. We hebben al onze... Uh, gigantisch hard zitten lachen ze samen in de auto zitten. Dat soort dingen. Vind ik altijd prachtig als mensen in de auto zitten en luid meezingen. Als je die beelden ziet, toch heerlijk. Met welke muziek zing jij mee? Heel veel 90s muziek. Uh, Spice Girls, uh, Take That, Backstreet Boys. Allee, noem maar op. En dansen, en dansen ook, hè? Ja, in de auto nu niet, maar... Uh, de, de, ja, wel, ja. auto ja, autodansen? Ja, en zo wat op te ja, staan, beetje, ja, en, ja, ja, zeker. Ja. Tuurlijk, maar je moet ook soms zingen als acteur ook? Ja, maar dan zingt je als personage natuurlijk. Dan is het minder gênant dan als je zelf te zingen. Dan mag dat. Dan, dan mag, mag dat mag allemaal. Ja. Heel mogelijk. Volgende week bij Radio 2. Vijf uitzendingen van de inspecteur voor de prijs van één. Doe je voordeel tijdens de grote korting special met een pak tips, tricks en onderzoeken. Is een klantenkaart een garantie op korting? Bij sommige winkels lijkt er altijd korting te zijn. Is dat wel winstgevend hoe herken je sjoemelkortingen en hoe controleert de overheid? De grote kortingspecial. Volgende week bij de inspecteur. Wees het niet. Elke weekdag hier op Radio 2. Plus 1 gratis. Jou als klant reduceren tot hetzelfde op je bankrekening. Een meneer 245.000 euro. Doen we niet.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 Goedemorgen, morgen. Over acht. Ja, bij ons hadden de acteur Dominic van Malder, die een gastric bypass operatie heeft laten doen. kan het allemaal zien op Play 4, of op uh, Play Go, Go Play. Go Play. Dat hè, ja, dan is van VTM. <laughs> is altijd ingewikkeld gevonden. Maar goed, dus uh, daar. Uh, Patiënt Dompie heet het. Ben Michiels, die app nog uit, uh, uit Gent. Maandag de twaalfde gaat hij ook onder het mes. Documentaire versterkt mijn beslissing. Fantastisch initiatief ja dat is ook veel binnenkomen in mensen die bedankt Komt er komt heel veel binnen, um, ja, de mensen die echt blij zijn en zeggen van ja, het is herkenbaar en dat, dat je dat ta taboes doorbreekt. Hè? Ja, absoluut. Ik kreeg uh, vanmorgen nog uh, een melding van iemand die zei van die talk heeft laten doen van mijn lief begrijpt mij nu beter door te zien oh. hoe dat jij erop reageert. En ja, dat zijn gewoon reacties. Hè. Ja, dat is fijn, ja. Dat is goed hè, op die manier. Ja. Ja, er komt geen tweede patiënt-dompie. Nee, ik denk niet dat het tweede seizoen uh, <lacht> patiënt-dompie bij de AA is. Of, dat gaan we niet doen. Of, of trans-dompie, nee, dat gaan we niet doen. <lacht> Trouwens, ik zag ook in de reportage, Kitsikoni, er is een verschil tussen een sleeve ja. en een gastric bypass. Leg eens kort uit dan. Ja, ik ben natuurlijk geen dokter, hè, maar ik zal het in mijn woorden proberen uitleggen. Een sleeve is eigenlijk dat ze je uh, uh, maag echt verkleinen, stukje van je maag nemen. En bij een gastric bypass wordt heel je darmstelsel, zal ik maar zeggen, uh, gebypassed. Uh, technisch uh, werkloos gemaakt, zal ik maar zeggen. Okay. Waardoor je verzadigingsgevoel sneller optreedt. Hm. Op die manier. En, dat is, uh... en kan dat... Want eh, je zegt, als je dan niet blijft bewegen en bij zo'n maagverkleining echt, zo'n sleeve, is het, ja, dan zet je maag terug uit, maar je darmen blijven nu toch allemaal exact hetzelfde. Ja, maar uh, doordat de weg korter is, treedt mijn verzadiging sneller op. Uh, waardoor ik uh, sneller het gevoel heb van... Hey, hey, ik heb maar, maar dat gaat nu voor altijd zo blijven. Ja, maar natuurlijk, je moet blijven oppassen. Want uh, uh, je moet soms je verzadigingsgevoel iets voor zijn. Hè. Soms kan het zijn dat uh -huh. ik zoiets zeg van... Oh, ik zal toch nog... Uh... En dan denk ik... Nee, nee een stuk dompje. Binnen een half uur gaat u verzadigd voelen en dat is dan ook zo. Okay. Dus je moet, je moet, wel nog uzelf aanspreken, hoor. Toch nog altijd. Ja, ja. Ja. En het meezingen gaat beter, want dat was jouw gedacht van morgen. Zolang je maar enthousiast meezingt, dan mag het een ah. beetje vals zijn. Er zijn mensen die dat ook gewoon professioneel doen. Christy, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Jij bent oprichter van het koor No Notes uit Brugge. En wie zijn die mensen die bij jullie komen zingen? Goh, iedereen eigenlijk. Zowel jong als oud. Iedereen die heel graag zingt. Maar daarvoor ja, niet echt goed kan zingen. Dat, dat, dat doet er niet toe. Maar het is vooral de bedoeling dat we plezier maken. Dat we met veel plezier allemaal samen kunnen zingen. En treden jullie ook op en zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Wij treden, pakt zo ja, een keer of twee, drie per jaar op en meestal is dat voor um, een, goed, een goed doel of zo gaan we dan uh, gaan zingen en kan ik schema daarvoor inschrijven ergens? <laughs> je kan uh, <laughs> iedereen kan uh, komen je moet jezelf niet inschrijven iedereen is welkom, als je zin hebt kom je maar af Kijk. ik vind het tof hè, man, zo verbindend no notes uit Brugge. dankjewel ja. Christy wat is, wat is de grootste ja, hit die daar. jullie graag meezingen? Goh, meestal Abba, eigenlijk. Uh, oh. Liedjes van Abba, dat, uh, dat zingen we heel graag. Mama hè? Mia. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ik, ik, ik voel een kandidaat. Liedjes van Abba. Ik vind dat ook altijd geest. We gaan er zo meteen eentje spelen. Zie. Christy, dankjewel. Heel fijne ochtend nog. Graag gedaan, dag. En Dominique, dank je wel om even je verhaal te komen delen Graag gedaan, ik vond het fijn dat je live heel vals mocht meezingen bij Dat is geen enkel probleem, dat is heel graag Altijd gedaan Altijd welkom Zometeen gooien we ABBA, eerst nog Gene Thomas Ik ging bijna zeggen, me my guitar, het is mij en mijn gitaar Ja, dat is Het Op denk. een mooie dag Maak ik mijn dromen waar dan schijnt er een gouden neonlicht op mij en mijn gitaar. Soms kleurt een hemel zwart, dan zie ik opnieuw dat beeld, die jongen. Dit me ons die gevoel wordt vertaald naar decibels, de wereld luistert mee. was Proficiat. Ah ja. Voor mij gitaar. Dat was een gitaar of zijn kristal. Die zijn 20 jaar getrouwd deze week. Mooi hè? Mooi. Echt proficiat. Oh. Oh. Ja, dat is voor straks. Rustig. Het is exact half negen zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Shema. Goedemorgen. de Vlaamse regering gaat scholen verplichten om hun gebouwen te laten gebruiken door lokale verenigingen zoals sportclubs. Als ze dat niet doen, krijgen ze geen subsidies meer voor verbouwingen. En de scholen zelf vinden dat niet kunnen. En Canada krijgt extra hulp van de VS voor de zware bosbranden daar. Er zijn daar nu al heel wat Amerikaanse brandweermensen. En de rook van de bosbranden hangt ook boven de VS, waardoor de luchtkwaliteit heel slecht is. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Mariën. In Kalmthout is de brandweer extra alert nu code oranje voor natuurgebieden is afgekondigd. Het brandgevaar is hoog omdat het al een tijdje droog is en er een stevige wind staat, waardoor de natuur en de planten uitdrogen. Aan de wandelaars wordt gevraagd om zeker niet te roken of vuur te maken en geen afval achter te laten. En als er toch een oproep is, staat de brandweer klaar met aangepast materieel. Dat zegt Stijn van Tichel van Brandweerzone Rand. Als er een oproep komt, zullen we meer personeel vrijmaken voor die opdracht en eigenlijk vanaf bij de eerste melding al um, sterker inzetten op het speciale natuurbrandmateriaal. We beschikken natuurlijk over onze zware terreinvoertuigen, die lichter zijn qua gewicht dan onze normale voertuigen, 4x4 aandrijving hebben en zullen we eigenlijk uit uh, geschikt zijn om in die, uh, die moeilijkere terreinen van onze natuurgebieden uh, te kunnen werken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 De lijn neemt vanaf vandaag maatregelen om het tramverkeer tussen Antwerpen en Mortsel vlotter te laten verlopen. De tramlijnen 7 en 15 hadden de afgelopen dagen veel vertragingen omdat er gewerkt wordt op de Grote Steenweg. Er is maar één spoor vrij daar en om files te vermijden rijdt vandaag enkel tram 15 door naar Mortsel. Tram 7 wordt beperkt tot de halte Harmonie. En in Willebroek in natuurgebied Biezen, Weide, heeft een bever een hond gebeten die in zijn territorium kwam. Het baasje liet haar hond vrij zwemmen in de natuur en dat is verboden. Toen de hond in het water naar de bever begon te blaffen, beet die de hond. En dat was schrikken, vertelt eigenares Stefanie. Ik vond eigenlijk even perplex. Ja, daarna ben ik gewoon op de hond beginnen roepen, kwam hij direct af. Maar natuurlijk, je zag, er kwam heel veel bloed af, die hond. Dus ja, het is natuurlijk wel een shock. Ik had ook nog nooit zoiets gezien, nog nooit zoiets meegemaakt. En ik was mij ook niet bewust van het gevaar daar. Ik weet dat er zones zijn waar de hond niet mag komen en die vermijd ik dan ook bewust. Maar ja, dat er staat niet veel dat zoiets kan gebeuren. Hè. En als dat dan gebeurt, ja, dat is wel enorm verschieten natuurlijk. Mooi weer vandaag. 25 graden en zon. Straks komen er meer wolken. Vanavond en vannacht kan het gaan regenen. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws. De problemen op donderdagochtend met al die zon. Ja, het zijn er wel wat problemen hoor. Heel wat ongevallen trouwens. Hè. Onder de E403 naar Brugge bijvoorbeeld. Daar sta je tien minuten aan te schuiven van ah, Ruddervoorde tot voorbij het knooppunt met de E40. Komt uh, door een ongeval. Nog een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Gent uh, bij Kruishoutem. Dus daar is ook even wat vertraging. En dan uh, naar Antwerpen hebben we files van ja toch zo'n half uur hoor. Op de E34 en de E313. Dat is vanaf Oelegem en vanaf Herentals West. Uh, de andere files na. Antwerpen zijn beperkt tot een kwartier, maar opletten op de E34 vanuit Knokke, daar staat het nog steeds stil bij Waaslandhaven Oost, want die afrit daar is nog steeds gesloten door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het een kwartier langzamer richting de Kennedy-tunnel, dus het begint eigenlijk al vanaf Antwerpen-Noord. Verder naar Brussel, opletten voor een ongeval op de E40 in Nevelen. Daar staat het verkeer tien minuten stil en dan verderop verlies je ook nog wat tijd natuurlijk vanaf Aals, zo'n tien minuten. De meeste files naar Brussel zijn zo'n 20 minuten lang. Dat is op de E19 vanaf Mechelen-Zuid. Dan de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. En op de E40 vanaf Bertem. De binnenring rond Brussel. Flinke problemen door een ongeval in Huizingen zie ik. 25 minuten erbij tellen vanaf uh, Woutersbrakel inderdaad. En verderop verlies je ook nog eens 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitering uh, een half uur van Eigenbrakel tot Zaventem. En tot slot in Meerbeek vertraag je 1 uur maar liefst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 Die wordt direct gewisseld, hè. Ah oh, ja. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate in KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC. Beweegt met je mee. Vaderdag, virie met Douglas. Want mijn vader is de allerleukste. De stoerste. Mijn beste vriend. Ontdek de mooiste parfums en andere beautycadeaus. En profiteer van ronde prijzen op alles. Douglas. Je bloedresultaten bekijken op je computer. Of via internet een doktersafspraak maken. Is er een zorg meer? Of een zorg minder?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 Dat meezingen belangrijker is dan juist zingen. Dancing Queen van ABBA mag altijd op een donderdag. Of woensdag of dinsdag eigenlijk <lacht> altijd. Het is 19 voor 9. Marco van de Regio. Was u wel onder indruk van het feit dat als je niets meer ten te lang in de zon loopt, dat die mm -hmm. kans op kanker zoveel hoger wordt? Nou, hij zal maar bouwvakker zijn of ergens hoog op een dak zit er op dit moment. Crazy. Vandaar, kijk en luister even mee bij ons in, uh, op VRT1 of. In de app van Radio 2 naar Margot van de Regio. Want die gaat helpen op het dak. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, ik sta op, het dak, uh, aan de, op een dak aan de Naamse Steenweg uh, in Leuven. Ze zijn hier aan het werken aan nieuwe serviceflats, uh, service aan uh, een woonzorgcentrum. En die dakwerken die gebeuren door DAZ-construct. Uh, het team van Christophe is hier volop bezig op dit moment. Dat kan je zien in de achtergrond. Uh, Christophe, het wordt vandaag 26 graden in Leuven. Maar hoe warm wordt het hier bij jullie op het dak? Warm kan, op het dak zelf kan de gevoelstemperatuur toch al wel stijgen. Uh, dat kan snel naar 30, 35 graden worden vandaag. Ja, en Hoe ziet dat met de materialen en zo? Die warmen toch ook wel op? De materialen van het moment dat die. Allee, het zijn allemaal EPDM-materialen waarmee we mee werken, die worden nog veel warmer. Die absorberen de warmte volledig. En zeker na de late uren van de dag vandaag gaan we daar niet meer mee kunnen werken zelfs. Hoe warm worden die dan? Tussen de 40 en de 50 graden. Oeh, jesus. Ja, dat is, dat is heel warm. Uh, maar daarom heb je ook een hitteplan in het leven geroepen voor jou en jouw team. Ik zie hier al een tentje staan waar jullie uh, onder kunnen rusten. Maar wat houdt dat hitteplan nog in? Ja, vorig jaar hebben we iemand gehad die uh, op de werf eigenlijk onwel werd van de warmte. En zijn we daar gaan over gaan nadenken, hebben we dat inderdaad dat hitteplan in het leven geroepen. We zijn dat gaan opzoeken samen ook met onze preventie- en welzijnpartner. En het hitteplan zelf wil eigenlijk zeggen dat wij de mensen vanaf 30 graden of meer wordt, dat wij eh, de mensen om het uur gaan laten eh, roteren, gaan een rustpauze inlassen eh, voor te drinken. Dat zij vroeger kunnen starten op de werf en vroeger naar huis kunnen gaan wanneer het te warm wordt. Ja, oké. Okay. Ik zie hier ook heel veel water staan en heel veel citroenen voor wat in die. die. Dat klopt. Uh, water voorzien wij zelf als werkgever eigenlijk op de werf voor hun. Uh, en de citroenen is eigenlijk iets gekomen van de collega's. Het is verfrissend en lekker eigenlijk. Hè. Ja, en eet je dat dan puur op of in het water? Ik, beide. Oké, okay, okay. een pure citroen eten op het dak. Het kan hier allemaal. Um, zonnecrème zie ik ook staan. Heel belangrijk om te smeren. Heel eerlijk Christophe, doe je dat zelf genoeg hier op het dak? Ja, toch wel. Ikzelf uh, start elke morgen. Elke middag doe ik het ook na de middagpauze. We voorzien het ook op de werf. Ik, kan, ik, ik adviseer dan de collega's. Ze beslissen zelf of ze het doen of niet. Ja, want ik heb gehoord van een dermatoloog dat buitenwerkers drie keer meer kans hebben op huidkanker. Dus het is enorm belangrijk. Zijn jullie er al mee geconfronteerd geweest binnen het team? Wij eigenlijk nog niet, nee. Gelukkig maar, gelukkig, gelukkig maar. Dus vandaag gaan jullie werken in de 30 graden met materialen die 50 graden kunnen worden. Vind je dat eigenlijk zelf plezant of mag het voor u toch wat kouder zijn? Voor mij is het persoonlijk op dit moment nog niet warm genoeg. Ik Hè? heel goed tegen. Ja. Uh, de warmte geeft voor mij... Mijn spieren hebben minder last met de warmte. Dus het werk op zich is aangenamer. Wat wel op zich... Uh, voor de collega's moet ik er rekening mee houden dat zij eh, niet te lang in de warmte blijven. Oké, okay, dus laat die hittegolf maar komen hier op het tak in Leuven. Ik hoor het hier. Nee, nee, maar ze zijn hier, ze zijn hier goed voorzien tegen de hitte. Veel zonnecrème, veel water. Heel belangrijk, ook als je niet op het takstraat staat eh. trouwens vandaag. Ik kan niet meer praten. En we ik een probleem. Dus ja. maar over. Pak een citroentje. Pak een citroentje. Ja, dat vond ik wel een goede een citroentje. Nou. Uh, trouwens, Katrien Drassaart uit Gent. Het is ook nog een heel mooi. Goedemorgen. Ik zing het deuntje van Margot altijd iets anders. Ze zingt Margot van de Regenboog. Oh. Ook mooi, hè? Adon. Margot van de Regenboog. zou zo maar kunnen. Kan. Bon, er is een nieuwe song van Pommelien Thijs. Ik zie dat er een fan aan het luisteren is. Ze heet Margot, ook toevallig. Die dacht dat uh, Pommelien vandaag kwam. Nee, maar ze heeft wel een nieuwe song afgeleverd. Roep of ronder. Wat zou je doen? Ik heb nog eentje.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 Weet je, we zo veel. Het Is het beter hier of beter dat je gaat? De Is het beter, hier of beter dat je gaat? Peter en Kim, radio 2 Triggerfinger naar Radio 2. Rubenblok, top, top, top zanger toch, hè? Heel goed nummer ook. En die gaan vooral de song doen van uh, Bruce Springsteen, Fire. Want het is Bruce Springsteen weekend morgen dus. Goeiemorgen, morgen met Triggerfinger. We moeten naar Mysteries, lieve mensen. Want er zijn er wel een paar. En in de zomer lost Radio 2 Mysteries op. Maar wij gaan vandaag al eentje oplossen. In Mariakerken bij Gent is een Kousendief. pardon. Hmm. Rustig Bartkeld, rustig Bartkeld, dat was te veel door elkaar. Um, Goedemorgen, Ann Bajel uit Mariakerke bij Gent. Goedemorgen, dag Peter, dag Kim en iedereen. Goedemorgen. Ann, je hebt een huisgenoot die graag kousen steelt. Wie? Ik heb een kat, Cookie, en uh, ze is verzot op kat, op kousen. Oh, en hoeveel kuisen heeft ze al gestolen ondertussen? Meer dan tien. Ik heb ondertussen een collectie van meer dan tien sokken. Het zijn eigenlijk vooral de sokken. Man. Ik denk dat de lange kuisen dat dat te zwaar is ja. voor haar. Maar wa wat, waarom <laughs> ja. en wat doet hij daar dan mee aan? Waarom? Geen flauw idee, Peter. Ik denk dat dat haar manier is om haar affectie te tonen. Het is dus een kat die uit het asiel komt. Ja. Um, we hebben er geen achtergrond van en Het is geen knuffelkat Dus ah. ze komt zo niet op de school zitten en aaien En ik denk dat ze op een andere manier toont van Jij heeft mij iets, kijk ik geef iets terug ja, maar die hebben heel Ik veel... denk dat het haar manier is om dat te tonen Ja, Die asielkatten kunnen heel veel meegemaakt hebben Dus die aanhankelijkheid is helemaal anders ook hè? Ja, ja, bij haar zeker vast wel mm. Maar ja. het zijn dus niet jouw kuisen Maar waar pikt ze die dan? Dat is de grote vraag, dat is het mysterie. Ik veronderstel dat ze ergens bij de buren in een washok terecht kan, oh. of dat de buren ergens een wasman buiten laten staan. Uh, het zijn niet de rechtstreekse buren, want links en rechts heb ik al een keer nagevraagd. Uh, een van de buren heeft er al een paar sokken van zichzelf uit kunnen halen, uh, <laughs> maar de rest, de rest is nog een mysterie. Prachtig, Zit. <laughs> Vandaar zin. ook dat ik het uh, ja, op het buurtnetwerk heb gezegd van, alsjeblieft geef een seintje, want ja. het wordt gênant. Al die sokken die niet van mij zijn, ik zou ze graag terug doen, sorry, aan de eigenaar. Dus kijk, er zijn niet alleen wasmachines die sokken opeten, maar dus blijkbaar ook katten die ze gaan pikken. Oh, cookie. Oké, okay, Ann uit Mariijk oh, en uit Gent. Mensen hebben het gehoord als ze in de buurt wonen en ze denken van: nou, we hebben een kousen kwijt, dan kunnen ze bij jou komen ophalen. Veel succes met, uh, met cookie en de kousen. Ja, dankjewel. Fijne dag nog iedereen daar. Ja, een wonder verhaal zeg. Goedemorgen. Het is zeven voor negen. Goeie muziek vandaag hoor.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 I'll be on my knees for you, baby Ooh, baby, baby I'm not your Casanova Me and Romeo have never been friends Can't you see how much I really love you? Can I see you through your time and time again? Cause I can't let you go I need you alone And Me and Romeo Have never been friends Can't you see How much I've been in love Can I see you through your Time and time again Nou, van Ultimate Chaos blijkbaar zijn er nog wel katten die uh, kousen gaan pikken van de wasdraad en uit de wasmanden. Toch heel bizar. Is dat toch een muis dat ze dan pikken en uh, in de deur komen leggen? Nee? Ik heb geen kat, hè. Ik heb er ook geen Ik heb dat oh. kwam... ze dat, ja. ja. Ja, ze doen dat. Uh... Goeiemorgenmorgen. Dan tonen wel. Ik ken ik er goed dat ik bezig ben. Ja, kat, ja. super. Top. We hebben ook zo'n kat gehad, Thijs, vroeger. Die, oh, die kwam inspecteur. ook zo met de kousen naar beneden. Ja, en... Ja, dat was echt, en dat, en dat was echt alsof dat een kindje was, die kous. Oh. En het, het, uh, dat, was nog, dat was nog beter, want ze hebben, uh, die, dezelfde kat heeft dan ooit eens een, een vogelnestje uit het dak gehoord, want de, de buren ook is leeg gehad. En toen kwamen ze op dezelfde manier, oh. in plaats van kousen, oh. dode vogeltjes brengen. Dus het oh. was misschien toch beter, die kousen gewoon. Het gaat zo meteen niet meer over katten nee. over kousen, maar wel over iets belangrijks. Ja, de ja, hub Side Store. Het is, een, het is een beetje een schimmige winkel, denk hub -side ik. Side Store. Ja, het is een van de nieuwe... Dus de Switch, die ken je misschien wel nog, dat was een computer winkel waar ze heel veel Apple-producten verkochten, die is overgegaan in twee nieuwe zaken, Inzijds slap 9, daarover gaat het niet, maar anderzijds in de Hubside Store, en over die winkel krijgen we zeer bizarre klachten. Ik ga het er zo meteen over hebben. Ik heb er nog nooit van gehoord, gaat weer iets bijleren, zo meteen in de inspecteur, met Sven. We zijn trots op de artiesten van Bij Ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2, benê, Check de Radio 2-app en DAB+. Elke dag telt voor twee. Hey, hey. Radio 2. Zo klinkt het als je vandaag in zonnepanelen investeert. Voilà, goed gedaan, slim. En zo klinkt het als je dat doet met een groepsaankoop. Ja!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 Vreemde verkooppraktijken in een uh, winkel, uh, onder meer in Gent, in de Hubside Store. Wat is daar precies aan het gebeuren? Je hoort het zo...